Studio Beeldstraat, podcast van live Uitzending op www.ridderradio.com, 17 maart 2012. Het centrum van de stad met de hoogste kerritoren van ons land is hier Studio Beeldstraat. Dames en heren, hartelijk welkom bij Studio Beeldstraat. En hier aanwezig is Guus. Guus, goedenavond. Hallo. Hartelijk welkom, jongen. Hoe is het uh, ge geweest dit weekend, want je bent binnenkort jarig. Het is uh, vermoeiend weekend. Ja? Hé, hey, ik hoor mezelf terug. <lacht> Dames en heren, hartelijk welkom bij Studio Beeldstraat. Dank je, Nelly, voor de aankondiging. Ik hoop dat u genoten heeft van haar aflevering en haar uitzending. Ze is altijd bereid om weer een kaartje te trekken. Dat is hartstikke lief. U hoort me misschien niet zo direct op dit moment. Dat komt omdat de microfoon random staat. En dat moet, omdat Guus aan de andere kant van de kamer zit. Dames en heren, hallo Guus. We hebben vandaag een gevarieerd programma met muziek en uh, nou ja, toch wel wat onderwerpen, ook wel weer. En uh, nou ja, ik hoop dat we er wat van kunnen maken. Kim is er niet, maar misschien kan ze wel inwellen. Hartelijk welkom, ook chatters, chatters op www.ridderradio.com Kunt u ook mee chatten, dames en heren, als u zit te luisteren. Erg gezellig. Ik heet welkom CPR voor TA en Dreadred ook bijzonder welkom, want jullie verzorgen toch weer elke week onze uitzendingen. Dank daarvoor. Anna, Burger, Dirk, Dirt, Esmeralda, Gus zit hier, Ine, Jaco, Kimberly, Lin, Marta, Sesam, Sunset, Theo, Vlinder en als laatste Zem. Hartelijk welkom op de chat. Ik zou zeggen, dames en heren, de stille luisteraars, ook u bent van harte welkom om op de chat en met de chat deel te nemen. Dus ik zou zeggen, Jochem, waarom niet? <laughs> uh, ja, we hebben vandaag een... Uh, staat in het teken van uh, volksmuziek. En uh, met speciaal het instrument de accordeon. Ehm... Uh, er zal een Latijns gedicht opgezegd worden. Uh, en uh, ja, voor de rest uh, proberen we de boel maar uh, vol te lullen, om het zomaar zo maar op zo'n Hollands te zeggen. Toch, Guus? Uh, ja, ik uh, ben even de chat aan het lezen en ik, uh, huh? ik leer er een heleboel van. Vertel. Uh, ja, uh, dat, dit programma gaat over volksmuziek bijvoorbeeld. Ja. <laughs> ja, dat haal ik mooi wel even van de chat. Ja. Oké. Okay. Nou, uh, ja, want ik heb diverse soorten volksmuziek uh, op dit moment. Ik heb uh, de accordeon natuurlijk, uh, Frans en Duitse volksmuziek, maar ook uh, overzees, uh, Braziliaanse volksmuziek. En uh, jazz valt natuurlijk ook onder de uh, eh, onder typische volksmuziek, uh, Omdat dat natuurlijk uh, een uitwas is van de klassieke muziek en een, en een mengeling is van het jiddisch. En van de klassieke muziek en van de bekende uh, muziek. Dus dat is allemaal gemengd. Hè? En daar staat ook de blues weer uit voortgekomen. Ja, dames en heren, dank voor aanwezigheid. Dank u wel, dank u wel. We gaan naar het volgende onderwerp. Wat hebben we vandaag gegeten? Guus, wat heb je vandaag gegeten? Nou, nog niet. Je hebt nog niet gegeten? Nee, ik, uh, kijk, daarom zei ik van... Kijk, het wordt binnenkort ook zomertijd. tijd. En dan, dan lukt het me niet eens meer. Want zaterdag zijn mijn vrijwilligersdagen. En die, die werken graag door totdat het donker wordt. Dus we moeten een plaatsvervangend... Uh, dus je moet uh, voor, voor mij een, een vervangen vinden. Want Studio Beeldstraat werkt zoals u weet... Uh, ja, met gasten, hè. Dat is, kijk, alleen een programma maken, ja, dat kan. Maar het is natuurlijk altijd leuker als je studiogasten hebt. Jawel. Nou, dus we moeten daar een, een vervanger voor zoeken. En ik stel voor Kimberly, of misschien iemand anders. Als mensen het leuk vinden, van harte welkom. Um, dus je hebt niks gegeten. Nou, ik heb... Nee, maar ik... Nee, Sam, ik doe geen vrijwilligerswerk. Ik ben werkgever, eh... Uh... Ja, nou ja, hoe moet het nou? Dat leg ik nog wel een keertje uit. Mm. Nee, Guus is werkgever, zoals je hoort. Dus ik ben, eh, ik ben geen vrijwilliger. Hij is nee. geen vrijwilliger. Nou, dat is ook weer uit de weg geholpen. Een bewogen week hebben we achter de rug, dames en heren. Maar we zijn er weer, hè? Jawel, oh. hartstikke leuk. U kunt ook in, ik wil net zeggen, u kunt ook inbellen op Skype. En wat gebeurt er? Dan belt iemand. Even kijken wie dat is hoor. Hallo. Hallo? Waarom krijg ik nou niks? Hallo? Wacht even, zeg eens wat. Ik hoor niks. Uh, wacht even. Uh, headset. Oh, wacht even. Hallo? Ik, ik hoor niks. Hallo, zegt u eens iets? Heb je je knopje gezet? Ja. Hallo? Hallo? Hallo? Ja. Zeg eens wat. Ja, zeg nog eens wat. Nou ja, het werkt niet. Hallo. Hallo. Ja. Hallo. Wie hoor ik hier? <lacht> nou ja. Hey kim. Hallo, er gaat iets niet goed weer met de verbinding. Het ging hartstikke goed. Ja, wat ben je nou aan het doen man? Nou normaal moet ik joh. Oh, nou snap ik het. Het geluid staat dicht. Ik zeg heb jij je een knopje gezeten? Oh, nee, jij ja. hebt niet aan zijn knopje gezeten. Nou nou. Oh, nou, nou, nou, nou, nou, wacht nou, nou, nou, even. Gezellig. Ja, dan, je nou, je hoor, Het is weer zover, hè, dames en heren. Het is weer zover, hè? Oh, wow. Oh, oh. Wat een gedoetje weer, hè? Zeg nog eens wat. Hallo. Ja? het geluid wat harder zetten? Mijn geluid wat harder zetten? Ja, op een of andere manier... Het is perfect zo, toch? Ja, maar hij gaat niet via het kabeltje op een rare manier. Dat was de vorige keer ook, weet je. Hij is op een rare manier met een kabeltje bezig. Uh, wacht even. ik oh, oh. Ja, oh. oh, ik heb hem. Ik heb hem. Nu weet ik ook waar het probleem zit, hè. Zeg eens wat. Ja, hoi. Ja, hallo. Ja, is het nou goed? Ja, perfect. Wie ja, hoor. ja. hoorde ik nou net? Hey, Mina, controleer dat nou voordat je aan de uitzending bent. Dat heb ik ook gedaan. Nou, het werkt het het het werk allemaal? ook allemaal. Tjoh, wat een zooi zeg. Nou, meneer Rad wilde je even spreken. Oh, is hij uh, op visite? Uh, hij is op visite. Hij is even gekomen weer. Oh, gezellig. Hallo. Ja, oké. Okay, meneer dat Rad nog, Zeg nog eens wat. Ja. Hallo. Wacht ja. even. Ik... Ja. Hallo. Hallo. Dag meneer Rad. Hallo, uh, Albert? Ja, helemaal. Robert, uh, uh, luister even. Ja. Hoe gaat het? Hé? Eh? Hoe gaat het? Ja, ja, het gaat wel redelijk, ja. ja. Ze gaan netjes. Ja, uh, heb, heb je gedaan wat we hebben afgesproken? Dat hadden we afgesproken dan? Uh -oh. Je zou uh, jezelf uh, uh, sport maken? Is Ik zou... het min mogelijk uh, geliefd uh, bij de mensen? Zelf zwart maken en zo min mogelijk geliefd bij de mensen. Nou, dat is wel gelukt, geloof ik, afgelopen week. Nee, hey, je je weet het. Je weet het, maakt niet uit als ze over je praten. He. Als het slecht is of goed, maakt niet uit. Als ze maar over je praten, dat is het belangrijkste. <laughs> dat, zijn, well. dat zijn jouw woorden, Rat. Nee, <laughs> nee, maar. He, dat, dat weet ik. Nee, uh, ik ben namelijk uh, coach, uh, mensen, dus uh, misschien als iemand anders nog interesse heeft, ik ben beschikbaar, ik heb nog plaats. Mag, uh, mag je geen... Ja, ik mag je geen... mag wel, mag wel. Ja, mag dat wel. Ja, dat is voor goede doelen dit, hè? Oh ja, het is allemaal gratis. Uh, nee, natuurlijk, mensen betalen voor mijn diensten, hè? Hallo, welkom Lucky Boy die binnenkomt ik, op het chat. Ik ben benieuwd, uh, hoe ver gaan die diensten? Eh, uh, ja, dat ligt natuurlijk aan hoe je wil, hè. Geen hoop seksueel gedoe. Nee, maar daar heb ik het ook niet over. Ik, ik doe uh, meer van... Uh... Doe, doe je ook de was en, en stofzuiger je? of hey, daar heb je toch een vrouw voor, of niet? Oh, ja. Nou ja, wat een rare manier van denken, zeg. Zeker. Guus heeft een vrouw. Ja, maar ik denk dat Guus... Uh, doet, doet ze jouw was? Eh, uh, ja. Oh, dat wel. Nou, dan heb je geluk. Mijn uh, machine moet straks weer draaien. Maar jij weet hoe die werkt. Ja, jij niet. Maar ja, dit is, ja, ja. het is een MIGA. Het, het, het is heel eenvoudig. Je zet hem gewoon op was. Ja. Gewoon op was. En dan druk je op start. Dan zitten toetsjes allemaal. Meer hoef je niet te doen. Ze hebben mijn computer gestuurd. En je doet je het je gewoon... hoe makkelijk die vrouwen het hebben. Nog zeker. Hahaha. Hé, luister eens even. Ja. Oh, uh, je weet. Slechte reclame is ook reclame. En we weten gewoon, we hebben het over gehad... ...je maakt gewoon een heel saai kutradioprogramma. Dus ja, als je het de kwaliteit van je programma moet hebben... ...dan komen we niet ver. Dus je kan beter even zorgen dat je mensen over je gaat praten... ...van, heel klootzak die, Albert, en wat een eikel... ...en wat een hekelweest, weet je. Raken mensen nieuwsgierig? Ja, dan ja. Gaat het toch luisteren. En, en dan hoop ik natuurlijk in de tussentijd... ...dat je uitzending uh, wel wat verbetert. Want er is natuurlijk nog weinig ingaan, maar ja, misschien... Als er meer mensen zijn en meer interactie komt en we dat beter wordt. Ja, meneer Rad, ik zit ja. hier op van de spanning weer. Dus uh, ik dacht dat je me zou coachen. Ja, dat, dat heb ik gedaan, hè. Mag ik, ik mag, uh, ja. mag ik Kim nog even? Nee, nee, nee, even wachten, Je he. hebt dus flink ruzie gemaakt, hoop ik. Nee, ik heb geen ruzie gemaakt... Ja, dat was de bedoeling, hè? Ja, mensen hebben ruzie met mij gemaakt, maar ik heb geen ruzie met hen ja, dat, gemaakt. Ja, dat, ja het, als er maar ruzie gemaakt wordt, dan, eh, dan is... Dan, oh ja, Guus, even Guus nog. Oh, Guus, je wordt geroepen, jongen. Ja. Ik heb nog een openstaande rekening. Oké, mooi. Of ik die even wil betalen. Weet je, als je die betaalt, dan, eh, dan spreken we binnenkort weer wat af. Oké. Okay. Oh, nou... Uh, ja. Mag ik Kim nog even? Succes! Mag ik Kim nog even? Ja, ik zal er even geven. Moment. Oké. Okay. Ja, hallo. Hallo. Uh, wat is dat voor een man die altijd bij jou op zaterdagavond op bezoek komt? Ja, dat weet je toch wel, maar de luisteraars weten dat misschien niet. Maar dat is meneer Dat. Ja. personal coach. Ja. Die heeft een beetje uh, zijn eigen manier, uh, zijn eigen tactieken, zeg maar... om mensen te ondersteunen waarbij het niet zo goed gaat... En ook mensen waarbij het heel goed gaat natuurlijk, hè meneer Rad. Want hij heeft ook hele welgestelde klanten. Oh, zoals? En, um, nou, en hij plaats, dus als iemand interesse heeft, ik weet niet hoeveel die vraagt. Oh, dat, dat geeft... Um, dit dit is AC te veel, komen. dit begint te veel commercieel te lijken. Dus dat, dat mag, we... hoor. Ik vind oh. het goed. Ja? <laughs> mag dat niet? <laughs> Nou, oké, okay, maar dat, dat, dat gaat... Uh, hij doet het in principe vergraten, weet je wel. Maar je moet er waarschijnlijk uiteindelijk toch voor betalen. <laughs> uh, Kim, ik moet even iemand welkom heten. Lucky boy! Ja. Hartelijk welkom, lucky boy, op de chat. Zo. Maar, uh, weet je, ik maak even een kopje koffie... en ik heb uh, een vriendin was op bezoek... en die heeft al oh, echt, echt stroopwafels, chocola... al die dingen die ik niet mag meegenomen, dus... Uh, ik moet eraan geloven. Oké, okay, nou, dank je voor je belletje. We gaan lekker een stukje muziek luisteren. Oké, okay, succes, hè. En uh, groetjes, Guus. Ja, en uh, word niet te dik van al die snoepjes, hè? Ja, je weet, het wordt zomertijd. Dus dan kan je... Kan komen precies op het moment dat de zomer begint komen ze met chocolade eitjes. Of van die dingen die je niet moet hebben, weet je wel. Dat niet. groeien, Ik kut het wel. Zeker niet. Nou is de eerste rokjesdag ook al geweest. Ja, dat bedoel ik. Ja. Het is, het is al, de situatie is al kritiek, dus ik ga mezelf maar uithongeren in een maand, weet je. Nou, okay. en eerst even al die lekkere koekjes en chocolaadjes en al die andere lekkere dingen die je niet mag, even op. Ja, is goed, ik neem ook wat voor antwoord mee uh, volgende keer. Nee, okay. ik word al veel te dik en ik zit uh, in de ja, vaste bent tijd. Ja, jij ook te dik, maar ik, ik heb liever dat jij dik wordt dan ik. Dus, uh, <laughs> ik ben al dik. <laughs> Oké, okay, nou, een hele fijne avond. Is goed. Dankjewel en, voor het belletje. We gaan ja, over okay. naar de muziek. Dankjewel, hang jij even op? de groeten! Ja, uh, dag, uitzuiger. Hé, hey, jij bent zelf een uitzuiger. Hè, ja, man? hallo, wat nou, stom figuur? Stom, ah. <laughs> Ik, ooit wat he? De... Nou. jij bent een uitzuiger. Ja, dus... is meneer Ja, me ja. oké. Okay. <laughs> Doei! Jongen, jongen, jongen, jongen. Hij vraagt prijzen, dat weet je niet weten. Oh, ik. We gaan over naar muziek. Franse volksmuziek, dames en heren. Althans, op de grens van Zwitserland en Frankrijk en Italië en zo, daar ook. Gooi er even een getal in, Een getal? Ja, oké. 23? Nee, dat kan niet. 2? Nee, groter is waar. Nou, oh, uh, uh, 120, uh, 116, 116. Dames en heren, eigen opname. geluid pleit is, hè? Ja, ja. In, uh, wat is het, Ierland, waar die woont? Doe je het? Of Engeland? Schotland. Ja, hè? Ja, daar zijn we weer. Ja, daar zijn we weer. Oh, jee, ja, het was een draailier. En uh, ik, ik vond het eigenlijk muziek uh, alsof ze een, een, een schoolbandje hebben uh, bij elkaar geveegd uit een, een school voor speciale kinderen met ...bijzondere vaardigheden. Zo vond ik het klinken eigenlijk. Het is net iets beter... ...als de josti bent, maar... ...anders. <lacht> het is volksmuziek. Dat betekent dat niet iedereen even begraafd is. Dan is we helemaal dicht. En dat heeft een oorzaak. Ja, jij wel. Oh. Ik zit met een hoofdtelefoon op, op mijn hartjes. Helemaal nergens voor nodig, maar nee. hij vindt het zo stoer. Nee, ik vind niet het niet zo als radio maken met een koptelefoon op. Ah. Gewoon echt een kutweek, maar goed. Ja, het is uh, nogal veel pijntjes, hè. Ik dus dan... mag ook zeggen tukweek trouwens. Oh. Het is eigenlijk altijd een hele nette radiozender geweest. Geweest. Ja, ja, het is altijd. Altijd helemaal keurig. Wat time is changing. En we moeten toch een beetje wat vrijer kunnen zijn in deze moderne tijd natuurlijk. Oké, okay, eh, jij bent dus duidelijk geen kenner, dat is in ieder geval duidelijk. Ik ben geen kenner. Nee, nee, nee. Maar van niet. Nou, van, van muziek dat zie ik hier op de chat. Oh, dat vind, ik, dat vind ik wel heel toepasselijk. Ik heb er 13 jaar voor geleerd. Maar voor, voor, voor volksmuziek? Ik, dat was ook een onderdeel, ja. En klassieke muziek, en jazz, en kerkmuziek, en popmuziek. Dus jij kan mij uitleggen uh, hoe, hoe een gemiddelde klompendans in elkaar zit? Ach, er zijn heel veel variaties afhankelijk van de plaats. En klompen komen niet alleen in Nederland voor, maar ook in Duitsland en, en in, in België. Wat dacht je, van Zweden? En Zweden, en Noorwegen, Noorwegen en Denemarken, Marken, alle noordelijke streken waar men klompen droeg. Ja, klompen, die hebben wij namelijk niet je van hebt, onszelf. Je, nee. De molens hebben we niet van, niet van onszelf, onszelf. Van de Italianen de of de Spanjaarden, dat was het ook alweer. Van de Grieken, van dat de mag de Grieken ook, ja. ja. Don Quijote. We hebben dus allemaal, allemaal niks. Ja, Don Quijote is weer in Spanje. Dus maakt het allemaal wel weer van... Ja, maar dat voor. is toch de, de multiculturele Europese... Waardoor we helemaal niet meer weten hoe het precies zat. Nee, dat krijg je dan toch. Ja, jij zegt het. Ik, ik vind het prachtig. Nou, laten we maar naar een lekker muziekje verder gaan. Want... Ja, kom op zeg. Het wordt net een, eindelijk een, een duidelijk gesprek wat ergens over gaat. Ja, ja. Vertel nou eens even, volksmuziek. Voordat je me weer een nieuw volkswijze in, in, in de maag mee te split... Nee, deze gaat wat samba-achtig worden. Dus dat is geen volksmuziek? Mm. Ook volksmuziek? Dat is uit Mexico en dergelijke plaatsen. Ik ben slecht in nadrijkskunde, dus... Maar hier, als ik mijn ogen dicht doe, dan zou ik wel danseresjes erbij kunnen zien... Dat garandeer je. Maar... Ja, slanke, mooie, niet al te oude dan van een jaar 25. Is dat... Uh... Nee. Wat dat? Nee, daar ben ik te oud voor. Waarom? Ja. Op een oude fiets moeten ze het leren. Ja, ja, nou, maar van mij kun je niks leren. Dat hebben ze net ook al gemerkt op die chat. Hoezo? Ja, ik ben 50 en ik ben nog steeds aan het leren. Deel van lente. Ja, zoiets. Ja. Maar dan in het buitenland natuurlijk. Dames en heren, dat laat hij weer, hè. Ja. Oh. Ja, oh. Dankjewel. Hoor. dankjewel. <laughs> Lekker uh, funk, lekkere volksmuziek op jazzbasis. All know what time day really is. Kan ik kom jij kan die om nou? Zo. So. Maar je hebt diverse verschillende. Je hebt niet alleen volksmuziek vanuit de vorige eeuw. Je hebt ook volksmuziek van nu. Je hebt ook, ik bedoel, ja, je hebt uh, natuurlijk uh, zoveel soorten volksmuziek. Jazz is ook een volksmuziek soort. Dat is dan wel verheven tot, tot hogere kunst naar in de jaren 50. Maar in principe is dat ook gewoon uh, ontstaan uh, in het tussen de normale mensen. Dus, ja. Het stuk heet Coot Funk Bouncing en het bounce dames en heren. Het bounce, het bounce je kamer door. Subtle, like <coughs> Ik ben 38. Ik ben in mijn rood. Je, weet, je hebt zelf een stuk toegestuurd. mooie oh, mensen zijn veel gevoeliger. Weet je. Dat ga je dan maar cultiveren. Nee, maar het was al zo. Jij attendeert mij erop naar aanleiding van mijn gedrag. Jus. Ja, het was een keer Ja, ik ben opvliegend! Ik weet het! Ah! <laughs> Mensen schijnen dat nog niet te begrijpen, ik ben roodharig! Zo. Nou, dat haar valt ook wel mee. Weet je wat? We kijken lekker met je uitzending, ik ga weg. Ja, dames en heren, dames en heren, daar zijn we weer, Ja wel, hè. U kunt skypen, gewoon Studio Beeldstraat bijvoegen en u kunt er zelf voor kiezen om met Guus of met mij te praten. Dus als u geen zin in mij heeft, ik zou zeggen, schroom u niet, ga over naar Guus. Het is een programma zonder inhoud, met inhoud, bij inhoud, dan weet ik het allemaal. Wat houdt dat in? Inhoudsloos. Oké. Okay. Ja, en dat mag op Ridder Radio Het heeft dus uh, geen uh, diepere zin maar Het leven heeft überhaupt geen zin Ik vind het leven ontzettend zinvol Ja, dat is het uh, te simpel, was het maar oh, Zinvol, oh, zinvol. Ja. Waarom vind je het leven zinvol? Omdat je een hoop kan leren Maar op een gegeven moment heb je zoveel geleerd in het leven Nee joh Denk je dat je, nou, mijn vader zegt dat je bent nooit uitgeleerd. Nee, dat ben je ook niet. Ja. Nou, wat over mijn vader hebben. Ja. Bijzondere man hoor. Wat is er vandaag nog? Volgende onderwerp. Zo. Ja, we hadden het over mijn vader. Mijn zus is trouwens vandaag jarig, eh, Guus. Well, gefeliciteerd. Dank je, is 45 geworden Mijn vader speelde Onder andere accordeon En um, De man uh, speelde heel goed accordeon uh, Wel zo goed Dat uh, uh, Op een gegeven moment uh, Vroeger kon je s'avonds naar het conservatorium Kon je les krijgen, parttime, deeltijd Dat is niet meer, maar vroeger was dat wel En kreeg van een hele goede Ik weet het ik weet niet meer hoe die man heette dat was ook een Joodse man, meen ik. Um, kreeg hij les en op een gegeven moment... Uh, zo voorgespeeld en zo. Nou, uh, je weet hoe dat gaat op zo'n uh, opleiding. En toen zei hij op een gegeven moment... ja, mijn vader heet Joop. Hij zei, Joop, ik kan je niks meer leren. Want je bent beter dan ik geworden. Wat mijn vader altijd speelde... was In Gansemars. Ik weet niet of jij Wilklaé nog kent. Nee, maar ik... Uh, ja, nee. Wilklaé was een, uh, een Duitse uh, accordeonist... Um, ...begon te spelen rond 1920, 1930... ...en stopte ermee rond 1960, 70. Was wereldkampioen, spelen ook. En mijn vader had heel veel uh, uh, muziek uh, van hem... ...in de, in de platenkasten, uh, maar ook gewoon, weet je wel, bladmuziek. En hij speelde onder andere... Ik zal een aantal stukken daarvoor laten horen vanavond. In ganzenmars, Max. Dus dat gaan we nu luisteren. gaan we zo luisteren. Ah ja. is leuk. Dat vind je leuk. Het is leuk. Het is leuk. Garandeer ik je. Met accordeon. Met accordeon. Ja. Wanneer gaan we dat luisteren? Zometeen. Oké, okay, nou ik, uh, ik... Ik word... Uh, nou ja, ik, uh, ik ben al teleurgesteld net in je, wat je als Braziliaans aankondigde. Ja, dat was verkeerd van maar, mij. Dat, dat was verkeerd van mij. helemaal verkeerd. Er zat ook geen accordeon in. Nee, ik zat verkeerd. Je Klopt. zat gewoon helemaal ik verkeerd. Ik zat helemaal verkeerd. Nou, leg dat nou eens eventjes uit. Nou. Jij zat dus echt verkeerd, hè? Je had het gewoon niet goed. Ik had het helemaal bij het verkeerde eind. Jeetje. En, en dat overkomt jou. Dat kan toch iedereen gebeuren? Nou, ik, ik zou het beter inkleden dan. Hoezo? Als ik een fout maak, maak toch een fout. Dat kan toch gebeuren, hè? dat is wel niet zo erg? Nou, ja, het kan soms heel gevaarlijk zijn, zomaar een ja. fout. Weet je wat gevaarlijk is? Een aap met een atoombomknopje laten spelen, dat is gevaarlijk. Als hij alleen maar met het knopje speelt, vind ik het helemaal niet ja, erg. En als de sleutel omgedraaid is, is het niet zo fijn, want dan gaan alle lui komen en dan hoor je sirenes. En, en, en Net dan... zoals in de film. Net zoals in de film. Ik wil het. Ja. Net als in de film. Ja, dan, zo, zoiets zie jij dan wel voor je? Ja, ja, ja. Ik, ik, ik denk dat het helemaal niet verstandig is om iemand met bommen te laten spelen. Ik hoor net uh, van Burger trouwens op de chat dat er de hele tijd een vervelende meneer door mijn programma heen praat. Dat klopt. Heeft die, hij die goed gehoord? Ik ben ook blij uh, dat je er bent, Burger, want eindelijk hoor je mij een keertje live gewoon op de radio. Ja. Dat gebeurt niet veel. Is dat zo? Bijna alles zijn opnames van uh, nou soms wel zes jaar geleden. En uh, ja, dat rommel ik dan een beetje door elkaar... zodat het weer een beetje origineel lijkt. Maar Burger heeft het altijd door. Dirk zegt net... op de chat, dames en heren... www.ridderadio.com www kunt u heen voor de chat. En dan kunt u zelf mee chaten. Het zit aardig vol. Nou, behoorlijk vol. Voor de zaterdagavond... Die Directech die woont op een plek, daar wil ik volgens mij ook wel wonen. Als je daar de sirenes ja, ik, niet, uh, niet hoort. Ja. Maar dat is uh, Directech, dat is behoorlijk onderhandig. Straks is er een, uh, een of andere gifwolk, noem maar wat. En dan weet jij het niet. En dan gaat dat ding af en dan hoor jij het niet. En dan? Ik denk dat uh, Directech uh, dan uh, speciale krachten in werking stelt. Zodat die gifwolken hem in ieder geval niet zullen bereiken. Oh. Ik denk dat hij op een ideale plek zit. Lucky Boy. Trouwens, ook welkom op de chat. Dames en heren, u kunt afstemmen op de chat www.rederadio.com Het is wel vol. een leuke naam, hè, Lucky Boy. Maar Biebap is net ook binnengekomen dat vind ik veel leuk. Oh, Biebap. Sorry, lieverd. Ik heb je niet gezien. Hartelijk welkom. Leuk dat je er ook weer bent. En uh, wat een mooie uitspraak heb je altijd op Facebook. Dat wil hey, ik toch even zeggen. Zie je dat, hè? Er staan ook helemaal geen fabrieken met gif. Dirk Tech, die is, woont dus echt op een super plekje. Ja, maar er staan toch wel kerncentrales daar in de buurt, waar hij woont? Nou, vast woont hij daar ook niet dichtbij, denk ik. Ja. Maar Dirk Tech, um, er staan toch kerncentrales daar waar jij woont in de buurt, heb ik begrepen. Hoi Wieb, hallo lieverd. Dank je wel voor je mooie uitspraak trouwens, die je altijd op uh, Facebook zet. Heel mooi. Um, we gaan trouwens zo over ook... Uh, wie was het ook weer Zen. Die had het uh, fysiek plaatje aangewonnen. Oh, daar zijn we al zo ver. Nee, maar daar gaan we zo wel naartoe. Naar het fysiek plaatje. Jij je, je, je, je, je breidt altijd alles ruim voor, hè? Ja. Dan vind ik mij toch leuker. Die gewoon uh, nooit live is. Uh, in plaats van dat jij de hele tijd alles voorbereidt. En dan is het toch ook een beetje niet live. Luister. Ja, ik luister. Ik ben een ander mens dan dat jij bent. Oh, en als we naar de chat afgaan, ik noem ze ja, ik even. Ik heb op. dus geen spiegel, ik kan dat niet vergelijken. Ik noem, ik noem de chat even op. CPR voor TCR, dankjewel. En Dreadsets Red voor de uitzending. Uh, dan hebben we Anna. Anna is weer iemand anders. Bipap is weer totaal iemand anders. Burger is weer totaal iemand anders. Dirk Tech. Nee, joh, dat is zei... Oh, er wordt gebeld. Word gebeld. Oh, er wordt gebeld. Even achter. Hallo. Ja, goedenavond met mevrouw Hoensbroek. Dag mevrouw, ons broer. Hallo, uh, ik wilde graag uh, de Quattro stagioni, Gad. of schokken. U bent verkeerd verbonden, mevrouw. schokken, maar wel olijven. Dus mevrouw, maar mevrouw, u bent verkeerd verbonden. Ik spreek toch met Piet zich ja, Beeldstraat? Nee, u spreekt met Studio Beeldstraat. Dat is iets oh, anders. Ja. Oh, dan bel ik even opnieuw. Ja. Oké, okay, ik hoor. Ik, ik zie je niet meer hopelijk. Dag! Goed, uh, nou weet ik niet meer waar we... Uh, ja. Nou, ja. Druid is iemand anders, Jacco is iemand anders... Maar in Kimmel studio de straat kun je toch je, je, je haren laten weglezen en zo. Dat is verderop. Dat is... Uh, uh, oh, heerlijk die ontspanning. <tie> um, <laughs> ja, dames en heren, de port begint in te werken. Oh jee. Nou, jongens en meisjes. <laughs> Laten we maar naar een muziekje over gaan. Um, uh, de Im Gansemash waar ik het over had. want mijn vader altijd speelde. is een heel leuk stuk. Dat gaan we nou luisteren. Ik kan het trouwens ook spelen. Het staat wel eens een keer live toen in de uitzending. Kun je het niet nu even spelen? Nee, want dan moet ik alles verplaatsen naar beneden. Hoezo? Heb je geen piano daar op die telefoon? Nee. Dan kan je niet even op je... Ik kan het wel voorzingen. Tarararam oh, kijk, het is natuurlijk pam Patrick's Day en dat vieren ze. Ja, het is pam Patrick's Day. En pam uh, hoor je dus in Schotland zelfs uh, vuurwerk. pam oh, telefoon. Hartelijk welkom, Studio Beeldstraat. Oh, ik dan heb ik het verkeerde nummer. Sorry. Godzame. Ja, is goed. Dag mevrouw. Ja, dag. Dag. Volgens mij is het demeterend. Uh, ja, dat ik, kan. Ik weet dat, het dat, ook. Dat kan allemaal, zomaar. Ik zal dat nummertje opzetten. Dames en heren, Im was door Addy Kleingeld heeft nog samen gespeeld. En zo, de komt -ie. <laughs> Soldier, <yeah. laughs> <laughs> <him> the best of the best of the best of the best did it, it. zeggen? Ik, ik, ik, ik, het is alleen maar voor burger dat ik herhaal. Oh. -da. Ja. Lucky boy, fijn dat je er bent. Lucky boy. God. Ja, dames en heren, dat was hij, hè? In Gansenmarks, hè? Ah, daar is hij weer, hè? God, hè? Mijn eigen persoon, hè? Ja, daar komt hij weer, hè? God, hè? Ja, dat wordt God genoemd. Ja! Deze terug. God is ook aan de poort. Ja, maar dat gaat niet over jou. Oh, gaat het niet over mij? nee. Jongen, jongen. Ik vind hem wel leuk, hoor. Ik vind hem wel leuk, hoor. Ja, ja. Ik vind hem wel leuk. God is ook aan de port. Klopt, dames en heren. God, de God, de God, de God van de Radio is ook aan de port. Jawel. Heerlijk. Zo, Guus. Nou, hij zit er lekker in, hè? Dat zit vol met, uh, met allemaal chatters. Dames en heren, u kunt uh, als u luistert. Het zal alweer vol. formidabel aantal luisteraars. Duizend. Het is duizend... hartstikke leuk. Het is hartstikke leuk als, als mensen nou eens Skypen. Ja, Skype is. Kom eens op die Skype. Um, Bibbap. Sorry, dat mag niet, maar ik doe het toch herstel. Biepap. Als je zin hebt om even te Skypen, voeg Studio Beeldstraat aan je Skype toe. Zet dan wel even je radiogeluid uit, anders hoor je alles terug. Er zit nog wat vertraging in. Burger, wanneer bel je nou eens? Dit is al de zevende uitzending, geloof ik, of zo. Dat is een geluksgetal, want Guus wordt deelvolente. Wordt hij uh, vijftig. Uh, tech ook van harte welkom. Druid, ook van harte welkom. Jacco, van harte welkom. Kimberly, van harte welkom. Lin, Lucky Boy, Say Sunset en Zem, allemaal van harte welkom. Vroeg even gewoon Studio Beeldstraat aan je. Uh, uh, hoe heet dat? Uh, je Skype toe. Want anders word ik straks weer gebeld door een of de vrouw die, uh, die het verkeerde nummer belt. Of ik krijg weer een meneer Rad aan de lijn, of uh... ja. Wat vind jij van ballen, Guus? Eh. Uh... Ligt me even verder voor. Hè. Dat zijn van die. Um... Oh, ik lees net op die web. Helaas in een huiskant... We Maakt niet uit door die geluiden. Maar goed, ga door, guus. Samba ballen. Ja. Wat vind je daarvan? Van, dat zijn van die... van die ballen. Van die rode of oranje of gele ballen. Aan zo'n houten stok. En dan ga je. Ga je daarmee uh, heen en weer uh, rollen. Ja. Wat vind je daarvan? Ja. Ja? Wat? Ja. ja ik... Als wij dat vroeger zeiden thuis... een ja. er werd gezegd... wat ja? Dan was het... ja maar. Ja moeder. Oké, okay, ja maar dan. Nee. Dan zoek je bijna een merk op. Yamaha. Maar uh, nee... dan zei ik inderdaad... Yamaha. Lijkt op. Dat is niet leuk. Uh, of het was... wat zei je? Ja pa. Ik zou je een voorbeeld geven. Als wij de deur hard dicht deden thuis... Dan zei mijn vader, kom eens even hier. Dan was ik boos, weet je wel, puberaal gedrag. Dan zei mijn vader, kom jij eens even hier. Ja, wat is er? Mijn vader zei nooit, was nooit zo van straffen of zo. Dat was hij helemaal niet, maar dat kon hij niet tegen. Kom jij eens even hier, zei hij. Dan ga je weer die deur door en dan doe je hem normaal dicht, zei hij dan. En dan deed ik dat. Want met mijn vader wilde ik ruzie krijgen. Dat is een heel vriendelijke man. Maar ik berg, hè. Want dan, uh, dan was het huis te klein. Hij sloeg nooit. Maar hij rukte wel bijvoorbeeld, uh, als hij boos was... Een, uh, een, een, een uh, hoe heet dat, los. Uh, Zo'n ding aan de muur. Als je de trap, een trapleuning los. Ja. Hij zal het nooit op mensenpot vieren. Altijd op voorwerpen. En zo ben ik ook trouwens. We gaan naar een lekkere Sambaramba van Juan Dito's. Burger, je kan nog wel een pizza bestellen, maar je moet hem wel zelf komen ophalen. Je moet hem zelf komen ophalen, Burger. We gaan naar een lekkere Samba. Volksmuziek, dames en heren, vanavond. Jamendo.com, vooral licentievrije muziek. Wat zei je, Guus? Is dit volksmuziek? Ja, Samba is volksmuziek, ja. Okay. ja. Okay. Absoluut. gebeld. Hallo? Met wie spreek ik? Dat is je even Samba Ja, met mij. Wie is wij? Ja, met uh, Sam. Ik denk ik zal maar even bellen, want anders dan krijg je je programma niet vol. Hartstikke goed, hartstikke goed. Uh, luister eens even, Sam, wil jij je radio-uitzending even geluid uitzenden? Hé, Sam. heb net uitgezet? Hey Sam, we gaan zo naar je fysiek uh, fysiek hoekje. Hè? Ja, daar zit ik wel op te wachten. Ja, ja maar ik kan hem even niet vinden. Of bijna op een of andere manier. Oh ja, ik heb hem. Ja, nee ja. Over denk over twintig minuten komt jouw fysiek plaatje. Zou je nog aan de telefoon, hebt, hè? Ja. Dan kan ja. ik kan bij jou bestellen of niet? Wat zeg je? Al pizza bij jou bestellen of niet? Nee, dat kan niet bij mij. Nee, maar dat nee. kan wel bij mij, hoor. Dat is een verwarde vrouw die belt regelmatig het verkeerde nummer. Oh, God. Maar, maar oh. wil je een pizza wat hebben? Nee, Jaak, Ja. Wat, wat, wat voor pizza wil je hebben? Ehm, uh, ik denk, doe maar iets met uh, zo'n calzone, zo opgevouwen. Oh heerlijk, dat is ook mijn lievelingspizza. Calzone. Wat, wat, wat moet er allemaal ja, in? Ja, heerlijk. Ja, de hele handel als er maar veel vlees bij zit. Oh, vlees oh, moet er op. Godverdamme, vlees. <laughs> waar, waar, waarom vlees? Een echte pizza al geen vlees op, hè? Waarom? Oh. Wil je misschien een pizza kans zo een zeggen, Sam, zou je microfoongeluid iets harder kunnen zetten of iets harder kunnen praten in de microfoon, want we hoor je een beetje zachtjes. Dat komt omdat jij je koptelefoon op hebt. Ja, maar ik hoor alles in balans, schat. Oké. Okay, zeg nou. het eens, uh, Sam? Ja. Jij bent toch nou, ben jij echt Sam? Ja, ik ben Sam, ja, dan hoort je toch aan mijn stem. Ja, nu hoor ik het ja, oké. Okay. Ik heb vorige week ook in de telefoon gehad. Hé, hey, jij was toch van, van diegene met die lange staart? Ik moet wel, hè? Wie? Jij. Jij zei vorige week dat je zo'n lange staart had. Oh, ja, met die enorme dikke Leo, ja. Toen belde ik op om even uit te leggen wat de dikke Leo was. Ja. Dat was eigenlijk de aanleiding van het bennetje. Ja. Bennetje? Dat was de aanleiding van het belletje, je moet eens goed luisteren. Oh, een belletje. Uh, heb je gesopen of zo? Nee hoor, helemaal niet. Helemaal oh. niet. Yes. Ja, maar ja, ik zit dus al heel de week uit te kijken naar die fysieke toestand, hè? dat begrijp je natuurlijk wel. Hè? Ja, jij zegt het, jij zegt het. Maar, ja. maar, maar hij is nu aan het zoeken, hè? dus ik blijf even kletsen en ondertussen vindt hij hem. Ja. Oh, Kim is Oh nee, nou, ik zat even op de chat te kijken, nou. Ja, Kim, uh, er is geen opscheppen, dus... Maar goed. Eh, uh, ja. Nee, het lijkt me ook lullig lopen. <laughs> <laughs> oh, <je. laughs> gaat het allemaal, hè, Sam? Ja, het gaat hier prima, joh. Ik ben enorm aan het stijgen op het moment. Vertel. Oh. Als hij stijgt, kan hij onder zijn eigen kin kribbelen. Hoor je eentje die stijgt, dan eentje die weigert, hè? Ja, beter een, een kleine die stijgt, dan een grote die weigert, hè? Nou, ja. Wat vind je van de muziek vanavond? Vreselijk. Oh, die ja, aan mij. ik vind het vreselijk. Ik hou niet zo van volksmuziek. Nee, nou. Ja, Eerlijk gezegd, mag dat? Wordt nog voor geapplaudiseerd ook. Lekker hè? Jongen, jongen, jongen, we zijn straks. Uh, ja, nee, Oh, het fysiek hoekje komt in de buurt. Ik vind het weer van enorm hoog niveau, jouw programma, zoals gewoonlijk. Ja, uh, dat is. De... En, ik wil, ik, en ik wil nogmaals een keer deze de uitzending even, uh, dit even uh, gebruiken om nogmaals te pleiten voor meer zendtijd voor jou. Nou ja, dat moet je niet tegen mij zeggen, er zijn CPR en Dreadwatch voor. Ja, maar dat doe ik dus via de radio tegen CPR en Dreadwatch. Nou, waarom? Echt? Dan moet je wel expliceren dan. Oh, je wilt dat je expliceren, hebben? Ja. Ja, vanwege, van, ja, gewoon. Vanwege de enorme klassen en de enorme Schat, voorbereiding die nee. jij dus... erin stikt. De tijd die jij hebt stikt in de voorbereiding. Dit is gewoon overweldigend. Sluimbal. Ja, het, het is zo duidelijk. Je, je, je stopt er zoveel in. En je merkt je gewoon dat je er zoveel voorbereiding in gestoken hebt. Ja. Nou, dit is ironisch volgens mij. Maar... Hij is ook heel goed met knopjes en stekketjes en snoertjes. Ja, en volgens mij staat de koptelefoon hem ook best goed. Ja hoor, hij <lacht> ik heeft ik heb ik, ik nou echt een rond gezicht. <lacht> <lacht> <lacht> hij lacht zo leuk hè. Oh heerlijk! <laughs> wat een hij lacht als een, hij lacht als een maag die voor de eerste keer een avontuurtje beleeft. Nou, precies. <laughs> Zo ziet hij er ook uit. Hij is nu niet alleen zijn haar is groot, maar zijn hele gezicht ook. <laughs> oh. oh god, oh god. Hey uh, Sam, we gaan straks over naar een ja. liedje. Leuk dat je. wat vind je nou eigenlijk? Wat vind je nou? Uh, hoe vaak luister je eigenlijk naar de radio? Ja, ik luister... Nou, ik lu... ja, niet altijd, want ik vind niet alle programma's even leuk, eerlijk gezegd. Maar ja, daar moet ik wel voorzichtig mee zijn, want ik heb daar problemen mee gehad op de chat. Oh. Door mijn mening uh, Ja, ah, ja, niet alle programma's leuk te Ik ben er een beetje hoor. voorzichtig mee. Huh? Oh, ja. Je, ho je hoeft niet alle programma's leuk te vinden. Ik denk dat hij gewoon geen mensen wil kwetsen. <laughs> je moet ook nooit mensen kwetsen. Nee. Uh, nee, daarom. Dus dan hou ik daarom. Dus uh, hou ik het voorzichtig. Dus uh, ja, laat ik het zo zeggen... Er zit verschillende... Er zit toch al verschil in de in niveaus... Van de programma's die er op de Riddel Radio zijn... Ja, dat maar is dat, dat, dat, dat is ook Riddel Radio Want hè? Want dan kun je een breed publiek... Uh, ja, precies. Uh, trekken, precies. Toch? Ja, het is natuurlijk ook net wat je... Verstaat onder niveau. Ik bedoel, Wat voor de een leuk is, is, ja. is natuurlijk voor de ander... Het is een kwestie van smaak. Ja, ja dus, klopt. Uh, Zo werkt dat. Ja. Hey, uh, ja. Maar uh, dit, dit vind je... In, uh, wat vond je eigenlijk van Nelly... Uh, uh, ja, ik heb het daar niet zo goed vervolgd, eerlijk gezegd. Ik heb me half verluisterd. Oh, okay. Maar ik geloof niet... Ik gelo nou, weet je wat het is? Mm -hmm. Ik geloof niet in... Uh, ik geloof niet in uh, occult. En ik geloof niet in... Uh, Wa -wa Waarom niet? Uh, omdat uh, ik het idee heb dat je... Uh, als je dus... Ja, hè, door het van je bent medium... Dat je dan toch een beetje... Uh, Even een beetje uh, de zwakheden of de onzekerheden van mensen aanspreekt. En okay. Aan boord. Ja, ik zeg niet dat het bewust is. Nee. Maar op de een of andere, ja, een of andere manier uh, ja, probeer je dan toch mensen uh, op hun ja, die toch onzeker zijn over bepaalde dingen. Mm. dat toch te verklaren met een soort van ja. ja. Ik vind het heel lastig, heel lastig. Ik, ik, ja, ik ben er niet zo fan van, gezegd. Oké, okay, nou, smaken verschillen. Guus is even beneden ja. een biertje halen. En hey, je het een keer leuk om in de uitzending te komen. Oh, dat lijkt me prima. Ja, die klinkt zo... Als ik dan ook bij de afterparty mag komen. <laughs> Stouterd. <He? laughs> ja, nou ja. Nou. Je lijkt me wel leuk, je lijkt me wel een leuke jongen, maar ja. <laughs> Heb je een hoop, Guus? Ja. Oké. Er stond nog één blikker, ook, hè? Ook. Oh. Oh, okay. Nou, uh, leuk dat je belde en ik, ik hoor je graag weer, uh, weer terug. Oké, okay, nou, succes met het programma. En hey, ga je nou weg? Ja, we gaan naar een liedje. Hij is ineens weg. Nee, hij is er nog. Toch? Hoezo, ik ben er nog. ja, Oké, okay, gelukkig. Nog. Zo, ik schrok even zeg. Er gaan allerlei rare verhalen op die chat over voorhuid en alles. Ja, ik sta nou even beneden te roken. Dus ik, ik, ik, ik volg de chat op het moment. net. Oh, dus je gaat naar beneden om te roken? Zit je dan boven? Ja, ja? want ik, ik, ik sta boven achter de computer. En ik zit nou, ben nou even beneden in de keuken aan te roken. Want ik oh, roken je niet hebt huizen. je computer boven. Oké. Okay. Heb je geen laptop dan? Juist. Ja. Jawel. Ja. Jij mag niet roken bij de, bij, de bij, de, bij, de, bij de computer. Van zijn vriend niet denk ik? Ik woon zelf eens, niet. Uh, van, uh... Ik woon alleen. Oh, woon je alleen? Ik ben een, vrij, ik ben een vrijgezel Albert. <laughs> Oké, okay, ah. hij wordt nog... Nou, nou, zo rood heb ik hem nog nooit gezien. <laughs> ah. Dat is allemaal een leuke stelling. Als hij hier komt, dan gaat hij helemaal goed denk ik. Ah. Ik uh, heb uh, aanstaande maandag heb ik een datingprogramma. Misschien kunnen jullie alle twee even bellen. Ja, dat is misschien, ja. Wel, ja, dat is misschien wel leuk. Ja, ja leuk. Ja, roepen. Ja. Ja, dat uh. is dat, uh, Guus. Zullen dat we is, trouwen? Uh, van, van 10 tot 11. Ik ga ja. lang agenda. Zet je die agenda? Je zult wel ja. een druk bezet man zijn, of niet? Ja, ik ben heel druk bezet. Ik heb een hele drukke job, heb ik hè. Wat doe je dan? Ja, ik heb een hele hoge functie en ziekenhuiswerkers. Ja, ja, hoge functie. Ja. Wat ben je dan? Directeur? Ja, nou nee, ik ben geen directeur. Nee, nee. Oh, dan valt het wel mee. Ja, het valt ook wel mee. Nee, want die kan niet... Boven zijn stand trouwens, <laughs> onder mijn stand. Oh, hey. Ik wil gewoon even de groeten doen. Ja, dat is aan Sesam. Sesam, wie is Sesam? Ja, is Sesam. dat een vriend van je? Nou ja, dat is een hele goede vriend van me. Oh, en die komt. Die, die is nu hier op de chat omdat ik hem heb geadviseerd om naar jouw programma te luisteren. Nou, dat vind ik leuk. Ja. Dus wat ik, ik ben eigenlijk gewoon mensen aan het werven voor jou. Nou, <laughs> ja, dan moet je snel eens in de studio komen. Ja, doe ik ook, doe ik ook. Binnenkort uh, kan Guus helaas niet meer. Hij is altijd een hele fijne gast, maar hij heeft het uh, te druk met zijn bedrijf. Dus ja, misschien kun jij dan eens een keer komen op zaterdag. Ja, dat is misschien wel leuk om een keer te doen. Ben ooit, ja. Ik neem aan, als je in een ziekenhuis bent, heb je ook nachtdiensten of niet? Nee, ik, in mijn, ik heb geen nachtdiensten meer. Oh, oké. Okay. Dat doen we, die doen we niet meer, hè? Oh, dus, nee, uh... natu nee, natuurlijk. Als je een nou een functie hebt, dan... Ja. Uh... Oh, Sesam, die is helemaal oproerd van mij. Huh? Oh? Ja. Yeah. Ah, fuck ah, je honden. Toch. Fuck je honden, hoor ja. ik. Ja, ja. Ach, man, die weet al. Allemaal... <tie> is het collega oh, ja, is, is, is, is een collega van je... Eh, uh, zo kun je het noemen. Nou, wij zitten wel in dezelfde, in dezelfde branche, allebei. Dus Cezan uh, voor wij zitten allebei, wij, zijn, wij doen allebei aan missiewerk. Hé, oh, hey, we gaan over naar een ander liedje. Nee, missie, ik wil, ja. ja, alle onderwerpen, ja, zijn, je kapt zich gewoon af, ja, missiewerk. Ja, we zijn ja, nog missionaris. Kijk. Oh, ben ik katholiek? Ja, zwaar, zwaar. Ja, ja, en da ja. daarom ben je over je, over je achterhuid naar uh, je voorhuid, je zijhuid naar uh, Radio Beeldstraat, Studio Beeldstraat. Ja, maar dat is, Ki dat is uh, Kim uh, die zit een beetje te. Oh, Kim, zit, nee, Kim, het Kim, Kimberly op, heet ze. Kimberly heet ze. Kimberly? Ja, Kimberly? Oh ja, ja, ja. Rim Kim Kim. <laughs> ja. Dat zijn jouw woorden. Hé, hey, uh, ik, uh, ik heb een gedicht zo, dus... Uh... Heb je, je nogal okay. een gedicht voor Sam? Uh, ja, dus Sam, ik ga afbreken. We gaan over naar een ja. gedicht. Ja? Succes met de uitstelling, oké. Dank je wel, dat je uh, Zet hij hem gewoon uit? Ja. Nou, ik vind het flauw. We gaan naar een gedicht. Je hebt iemand die, die, die wil een goed gesprek met je. Ja, volgende keer. Dan moet je dat maandag maar even inhalen. Oké. Okay. Um, het gedicht van de week. Het is Latijn, ditmaal. En dat doe ik voor een bepaalde persoon hier die ook op de chat zit. Daar heb ik het vandaag mee over gehad. Dus. Uh... Nou, uh... ja. Dirk? Oh, In Latijn, dames en heren. Sancte Miguel Agalegande. I'm glad that I Defende nos in proelio. Contra nequitiam et insidias diabolo esto presidium. in pirat illideos suplicies de pray <laughs> <laughs> <laughs> <Pinceps. laughs> <laughs> Sorry now <laughs> <Sorry. laughs> Pinceps Prince, <laughs> <laughs> Hey, kaum kann das Musik gelangen, das ist militiae solestes, satanam malioesce, spiritus malignos, qui ad pertinionem animarum. Pangantur in mundo... ...divina virtute in infernum detrute. Amin. Nou, het is een uh, ongelooflijk uh, duivels gedicht, was dit. Uh... <laughs> Ik lijkt echt geen Latijn. Uh. Nee? Maar Ik je weet, weet wel die... dat het over de Diabolo gaat. Ja, over de Diabolo gaat. Je weet wat een Diabolo is. Hè? Ja. Met zo'n touwtje. In twee. Ja, stotjes. die hadden wij het Maar daar ging van. ik niet over. Ja, nee. <lacht> zit me hier onder een gedicht. Je blijft hier bijna in. <lacht> dus ja. Het was een serieus gedicht. Het was een, een gedicht à la gebed. Naar de aartsengel... Gabriel... Dank je, Lucky boy. Dank je wel, dank je wel, lief. Ja. Tja. Uh -huh. Tja. Ja. Tja, tja. Oké. Okay. Tja. Tja, tja. Het is verdacht stil. Stilte voor de storm. Maar ik heb Op het land heb ik uh, toevallig een, een, een tering goede diabolo over. Stilte voor de storm. Hé, hey, wat gebeurt er? Doe niet, doe niet, doe niet. Is, is de fysiekplaat er al? Um, een Ehm, um, um, Die komt zo. Ja, maar waar, waar heb je hem al? Die uh, staat uh, over tien minuten is die er. Ja. Dat, je hebt ook alles gepland gewoon hè? Ja. En ik, ik ben blij dat Sam dat zo leuk vindt. Het is eigenlijk een van de weinige dingen waar ik me aan het irriteer gewoon. Oh. Dat gepland. Ik heb het van huis uit geleerd. Dus ja. Oh, God. Nee, hè? Ik zie dat Java probeert uh, te skypen ofzo. Um, maar uh, ik moet even kijken. Misschien moet ik je even toelaten. Wacht even hoor. Het kan zijn dat je een aanvraag hebt gedaan. Ja, een aanvraag. Ja, bruin. Oh, sorry, uh, ja. Ik wil graag, straks graag bellen in de uitzending. Ik bel je op, Jaap. Hallo? Hé, even op, Jaap. Hoi, Jaap. Hallo. Ja, ben je daar? Ik hoor wel de achtergrond. Hallo. Hé, hey, hey, ja. Hey, ja. Ja, hallo, ja, ik ben Goeie, bezig. Ja. Oh, misschien kun je even de muziek, uh, de uitzending uh, hallo. uitzetten. Hallo. Oh, ja. Hallo. Hallo. Hallo. Hoi, ik. Ja. ja, hallo. <laughs> Weet je ja. wat het ja. probleem is? Hij zit naar de uitzending te... Jaap, Hoi, je moet de, Ja, je moet de uitzending even uitzetten. Ik moet er even bij zeggen, beste meisje. Uh -huh. Hij luistert nou, naar de uitzending, oh, hij oh, denkt dat het rechtstreeks nou, hij is. Helaas kon ik het geluid niet uitzetten, want ik zit. Uh, Mijn geluid. Oh, dan moeten we gewoon even pauzeren tussen wat we zeggen. Ja, we begrijpen het! Uh, Jaap? Ik heb de radio even uitgezet. Ja, als, als je de Want uitzending... Want ik kan jullie ja, niet horen via de computer. Vandaar die vertraging tussen Beeldstraat en met mij. Oh, zo. Mijn uh, computer die kan wel uitzenden, maar geen geluid horen. Daarom heb ik mijn internetradio op de achtergrond aanstaan. Oh, ja. dan moet je... Dus als je daar bij me praten, ja? dan kun je antwoord geven. Oh, ja. leuk Jaap. Uh, nou, nu gaat het goed. Ik dit, maar Internet. Ja, maar dat duurt wel heel lang. Dat is een hele grote vertraging. Jaap, hoor je me nu? Oh, okay. Leuk, ja. We werken. Ja. Ja. Ja. Gewoon zeg maar dat hij gewoon een verhaal moet vertellen. Vertel maar een verhaal, Jaap. jaap hoor je. Ja, ik hoor jullie. Echt een minuut vertragingen of zo. Ik zal Radman niet aanzetten, dames en heren. Oké, okay, ik ga nu een, een verhaal vertellen. Ik heb de radio even op uh, het geluid even uitgezet. Je hoort mij wel. Dat, uh, jullie uh, jezelf niet terug horen. Nou, het werkt prima via Skype. Want als ik naar dat dingetje raar huis werd, Ik heb dat radio ook alweer uh, twee weken vandaag. Het okay. werkt perfect, man. U heeft geen computer uh, aan te zetten om uh, naar de radio te luisteren. Nee. Maar ja, mensen wil ik ook graag chatten. Hè? dus vaak heb ik dan gewoon mijn computer op. Maar ja, uh, goed. Ik uh, hoor heel zachtjes op de achtergrond achter mij. Ik denk niet dat jullie dat horen. Maar goed. <kwijls> nou jongens, uh, ik zal jullie vertellen: ik ben uh, altijd blij ieder jaar als de uh, winter weer in aantocht is. Ja? Om, uh, Oh, die winter. Ik heb zo'n hekel aan de winter. Als kind had ik gewoon. Het enige wat ik dan wel leuk vond was de sneeuw. Maar die rommel die je erna hebt. Daar heb ik altijd zo'n ontiegelijke hekel aan. Dus daarom ben ik zo blij dat de lente in aantocht is. En uh, ja, jullie weten het natuurlijk. Uh, nog een klein uurtje en dan is het uh, jaar. Of nou goed ja, ja, ja. <laughs> Straks om twaalf ja, uur wordt onze Guus. 50 jaar, ja, ja, ja. Dat wordt onze Guus 50 jaar. ik dus ken ik Guus al. Nou, hoe lang? Een jaar of tien, ken je dat? Ja, ja. In 2002. Uh, ja. Uh, waar jullie uh, ja. terechtgekomen. Via, via. En uh, bij Ritter. Radio. En, uh, ja. Um, ja, Studio Beeldstraat. Ja, ik zag het ineens zo... Uh, Jullie zitten ook op mijn Facebook als het goed is. Ja, ik zit op je Facebook. En uh, ja, dit is voor het eerst dat ik naar dit programma luister. Naar Studio Beeldstraat. En uh, ja, als ik het zo terug hoor. Dan vind ik het eigenlijk wel. Ik heb, het, ik heb het net even de chat afgegooid toen uh, Nelly uh, klaar was. En dan ben ik toch nog even op de achtergrond gaan luisteren. Maar ik vind het best een leuk programma. Ik wil ik zeg. Ja, horen, en nog dankjewel. even winnen aan de presentatie. Maar goed. Ja. Het uh, <laughs> is even weer anders als anders. Ja. Dus nou wacht ik even op antwoord van jullie. Tot zo. Dankjewel. Dankjewel. Kunnen we het nou uitzetten? Nee, ik moet We nou wachten. Oké. Okay. Oké, okay, dankjewel Jaap voor je bijdrage. Ik ga je wel wegdraaien, want ik begrijp dat er een behoorlijke vertraging in zit. Dus neem me niet kwalijk als ik je wegdruk. Nou, ja, dat vind ik flauw. Ik moet het fysiek plaatje laten horen. Oh ja, hij heeft een schema, Jaap. Sorry. Ja, nee, ik nee, ga, nee, ga nee, je nee. even Jaap, wegdraaien. Jaap, hij heeft Sorry. een schema en uh, daar wil ik strak aan vasthouden. En uh, daarom is de presentatie ook zo anders. Want ja. Uh, de tijdschema's, tijddruk, zenuwen, stress, spanning en fysiek plaatjes. Ja, zullen we dan maar naar het fysiek plaatje gaan? Want anders komen we er niet meer door vanavond. Zem, je fysiek plaatje komt er zo aan. Ik vind Jaap een vriendelijke man. Het is een hartstikke lieve schat. Ja. En we kennen elkaar inderdaad al tien jaar, Jaap. En dat moeten we ook eens een keertje vieren. Dus ik denk dat we binnenkort maar weer eens een uh, radiodag moeten gaan organiseren. Vindt Java het misschien leuk om ook een keer in de uitzending te... Oh, er gaat weer de hele handel, dames en heren. Guus laat weer van alles vallen. <laughs> Guus. Ja? We moeten misschien een jaar een keer uitnodigen in Studio staat. Ben jij er dan ook? Nee. Nee. Nee, nee, nee. Als Jaap komt, ben ik er zeker niet Waarom niet? Omdat Jaap die moet helemaal dan uit Den Haag komen. Oh zo. Want dan wordt het van een hele lange rit. Nederland is best wel groot. Kijk, ik zou het leuk vinden om bijvoorbeeld dat je dat je als je Herman hier uitnodigt, dan kom je. <laughs> je woont in Nieuw-Zeeland. Ja, nou, maar als je hem uitnodigt, dan kom ik. Trouwens een heel leuk gesprek gehad met Herman van de week. Nou, kom op, daar mag je niks over vertellen, want dat is een privégesprek. Nee, dat is algemeen. Ja, nee, dat is een privégesprek. Ik heb met Herman gesproken en die zei van, nou, nou, zus en zo. En die heeft natuurlijk wel alles aan mij verteld. Maar dat moet je niet aan de Nou, doen met... hij verriekt niks aan jou. Jawel, alles. Nee. Alles, echt, alles heeft hij gezegd. man, Herman, alles, man. Alles heeft hij gezegd. Hij zei echt alles. Hij oh, hoort me graag gepraat, dat weet ik. Ja, nou oké, okay, maar heb je nou die muziekplaat? Want uh, je gooit Jaap er wel uit. Ja, we gaan zo uh, naar de muziekplaat en dan gaan we naar Eh uh, Zem, zit je er klaar voor? Even wachten. Ja, maar... ah, hij wil graag naar beeldschuiten komen. Nou, hartstikke leuk. Jaap, je bent van harte welkom. Hartstikke leuk, jongen. Ja. We gaan naar de muziekplaat, dames en heren. Yeah. Oh, daar is je weer. De fysiekplaats van deze week. En die is voor... Zem. Dames en heren, wat is een fysiekplaats, zou Guus normaal vragen? Hè? Normaal wel, ja. Ja, Normaal wel. Nou, een fysiek... We hebben hier het strotthoofd van de week. Het strotthoofd van de week, dat is dus een bekende Nederlander. Die kun je raden. En als je het goed hebt, dan win je de fysiekplaats... En de fysiekplaat, dat is dus een plaat die helemaal wordt fysiek door mij. studio technisch, En dat moet een Nederlandstalig artiest zijn. Ik ga niet uitleggen waarom. Guus zei al eerdere uitzendingen daarvoor. Oké, okay, ik begrijp het. Ik snap er nog steeds niks van. Maar hij snapt er nog steeds niks van. Um, Zem had het plaatje aangevraagd... als de bom valt... van... Uh, doe maar. Nou, Zem... We komen aan je goed En dit wordt het hoekje van jou. En waar Al... komt de strot de nou? Naar de verzoekplaat. Oké. Okay. Fysiek fysiekplaat. Het fysiekplaatje van... Uh, Is dat Zem. ook met accordeon? Nee, zonder... als de bom valt. Van Doe Maar. Maar zonder accordeon. Zonder accordeon. Als de bom valt van Zem. Het fysiekplaatje. Goeiemorgen. Goeiemorgen. Yeah! I'm <laughs> sorry. Ja, dames en heren, dat was de fysiekplaat van vanavond. Ja, dank u wel. Ja, dank u wel. Dank u wel voor het applaus weer hè, in de studio vanavond. Hè. Ja. Ja. Oh, God. Nee, ja. Volgende onderwerp. En dan nu, dames en heren. Het strottenhoofd van de week Dan moet je even uitleggen hoe dat werkt het, om... strottenhoofd Doe, het, het strottenhoofd van de week Het strottenhoofd van de week Is een bekende Nederlander En als u, het goed heeft, als u het goed heeft Dan wint u een verziek uh, Raad het vooral goed Want dan heb ik van de week weer wat uit te zoeken Ja, ik heb al zoveel tijd Maar niet juist een fysiek plaat betekent dat u... als u een grondige hekel hebt... aan een Nederlandstalige artiest... het maakt niet uit of Frans bouwen... tien keer komt, u doet het tien keer met liefde... aan een Nederlandse artiest... dan kunt u dat opgeven... en dan verziek ik dat hele plaatje... zoals u het afgelopen plaatje heeft gehoord... fysiek ik voor u. Ik heb het afgelopen plaatje dus niet gehoord. Hoezo niet? Ja, het was helemaal fysiek. Ja, hè nou, de volgende stem, dames en heren, komt-ie. Goed raden wie dit is. Dan wint u een fysiek plaatje. Dan komt-ie. En, en dat, dat was een hele bijzondere tijd. Dus ik heb bij de vader. En, en dat, dat was een hele bijzondere tijd. Het is iemand van bij de vader? Dus ik heb bij de vader. Nog een keer. En, dat, het uh, doen, en dat, uh, dat was een hele bijzondere tijd. Uh, dus ik heb uh, bij de fara's Nog een keer. Dat is de laatste keer. Dat is er aan de hand? Dat is wel niet. Nou. En, uh, en dat, uh, dat was een hele bijzondere tijd. Uh, dus ik heb uh, bij de varaas. Hey. Dames en heren, dat was het uh, fysiek uh, of het uh, strottenhoofd van de week. En Dirk Techt heeft gewonnen. Ja! <laughs> Dirk Techt heeft hem. <laughs> Je hebt hem. Dirk Techt heeft gewon Tech hem gewonnen. Dirk Techt heeft hem gewonnen. Dirk heeft hem gewonnen. Je hebt het strotthoofd van de week gewonnen. Ja, maar nou, nou een Nederlands talig liedje wat Dirk Tech, niet leuk. Dirk Tech, uh, je kunt lid worden van mijn Facebook, Studio Beeldstraat of Facebook en dan kun je dus... Uh... Ja, dat kun je ook in de chat zeggen ook. En uh, je kunt het ook in de chat zeggen. Noem maar een Nederlandstalig artiest die je niks vindt en dan ga ik hem voor je fysieke. Is toch leuk of niet? Dus uh, nou... Uh... Ja, Sam, Dirk is je voor. Frans Bauer. Haha. <laughs> Dirk, Guus gaat het even in de gaten houden, want dat kan ik nu niet zo goed. Want ik kan geen zes dingen tegelijk, wel twee of drie, maar geen zes. vier glaasjes. Ja. We gaan over naar grillenhoogtijd. Wie weet wat grillenhoogtijd is? Ik weet niet. Jij spreekt ook ontzettend goed uit. Grillenhoogtijd. Oh ja. Ja. Dat is goed ja, of Duits, ja. Hallo, goedemorgen, lieve Kun je mij laten zien hoe je het schrijft? Grillen, grillen, grillen hoogteit. Grillen, grillen hoogteit. Grillen Wat is dat? Je weet dat is het. in ieder geval een bruiloft. Ja, met. Met barbecue. Ja. Zoals ze in Duitsland zaken in de bergen gewend zijn. Grillen Mijn vader speelde dat altijd op de accordeon. Grillen dames en heren. En daar heb jij die buik van gekregen. <laughs> Eigenopname. Donald Smith! Het heet Flights to Logan's Paradise En dat was hier in de jaarbeurs, echt waar Ik weet niet hoe oud je bent, maar dat is misschien wel voor. 38 dat... Ja, dat is... ja, zo oud was je dan toch nog niet, was je er helemaal nog niet En uh, je moet je voorstellen, dat was de eerste keer dat er echt een grote soort pop happening ge gebeuren zou in de, de hippie tijd En ook Jimi Hendrix zou komen spelen en, uh, heeft een heleboel reisjes naar Groot-Brittannië opgeleverd vanwege dat hij wel het contract had afgesloten en betaald is geworden maar hij was er gewoon niet dus daarna was hij dood ja aan de drugs geloof ik ofzo nee joh het oh. was hartstikke clean en flow van clean Ja. is het bier te drinken? Uh, ja maar je hebt nog meer dus uh... ja, maar is het wat? ja hoor. Ja, papa had dat meegenomen, dus... Uh. Oké, okay, nou... Hij zegt dat uh, zo guus, dus... Uh. Dikke zo'n je pa, dan. Ja. Papa, dikke zo'n... Mwah. Dat Zo'n lieve man. Echt. Maar wij, mijn vader speelde ook jazz vroeger, weet je wel. En wat gebeurde, vroeger had je die rijpotten, weet je wel. En dan ging de hele buurt, en hadden we een rijpot... en dan hadden ze een pot en dan ging al het geld in van de buurt... En niemand keek wie wat gaf. Dat was sociaal. De een had weinig geld en de ander had veel geld. Dus het ging naar inkomen, ging dat in die pot. En dan gingen ze op rij, en huurden ze een bus. Gingen naar Brussel of weet je wel. En gingen ze naar feest feestvieren. Of een boot of wat dan ook. En mijn vader speelde heel, in, die, in de jaren vijftig heel veel jazz, weet je wel. Dus mijn vader speelde heel veel jazz. Maar dat vonden ze dus niks. Dus dan ging mijn vader die liedjes die zij wilde dan ging improviseren. En wat deed mijn oom? Die had ook een uh, harmonica meegenomen. Die ging de melodie spelen. En mijn oom ving al het geld. En mijn vader zat zich helemaal in het... Wat vertelde mijn oom? Hij zegt: je vader zat zich helemaal in het zwetenwerk. Op dat, op dat ding. En ik ving het geld zijn. <lacht> Want ze de melodie herkende. me niks begrepen van die jazzmuziek. Van <lacht> <een> die figuren hè? <lacht> ja, Jimmy die stak ook zijn gitaar in de fik. Uh. Dat is een ook Jimmy. alweer heel snel uit. Dat is een andere Jimmy hoor. Nee, nee, nee. Jimmy Hendrix stak ook z'n gritaal. Ja, toch wel? Ja. Hij speelde voornamelijk uh, Ermond Orgel. Wie? Jimmy Hendrix. Dat is een hele andere Jimmy Hendrix dan? Ja. Nou, dan moet je even mensen uitleggen. Dames en heren, er zijn twee Jimmy Hendrixen. Er is één goede en eentje waar uh, Albert het over heeft. Hé, <laughs> hey, dame Els. Hey. Lieve Els, welkom! Wat leuk dat je er bent! Hartstikke leuk, Is zie je nou pas, lieve meid. En Jimi Hendrix was een befaamde Hammondorganist, de, organist, de organiste onder de organisten. Rhoda Scott is er ook zo een, die ken je ook nog wel. Die... Ja, die weet ik weet niet wie dat is, maar ja. ik ken maar één Jimi Hendrix. Nee, je hebt ook Jimi Hendrix op Torghol. Ja, jij. Ja, kom nou toch. Nee, dat echt niet. Luister maar eens. Muziek. Je wordt alvast gefeliciteerd met je 50ste verjaardag, Theo Nu al. Door uh, Zem. Dat is die binnenkort in de uitzending wilde komen. Oké, okay. nou uh, nu al. Nou, iedereen kan Guus om 12 uur op de chat feliciteren. Een uh, tip heb ik van Dreadread. Hij zei, nou ja, als je dan uh, een tip hebt... Want ik kan niet doorgaan na twaalf. Ja. Dus hij zegt, nou, als je dan een tip hebt... Zeg dan van, uh, nou, mensen kunnen hier... Ik denk, nou, dat is een goed idee van Dreadread. Dreadread, dank je wel voor het idee. Dus mensen kunnen... Uh, Guus feliciteren. Uh, na, om twaalf uur, liefst. Dan kijkt hij hier nog even mee. Neemt hij nog een pilsje en dan wens ik hem een... Uh, Mooie uh, nieuw geluksjaar toe, want nou, dat wens ik hem absoluut, want het is een schat van een kerel. Nou, nou, nou, dat zal ik je nog wel eens even afleveren. Is dat zo? Nou, daar geloof ik helemaal niks van. Guus houdt gewoon niets van ellende en daar heeft hij gelijk in. Zo. De chat zit lekker vol, dames en heren. We hebben CPR en Dreadread, -dread, onder andere. Nee, maar komt er nou nog wat leuk? Ja. daar zit ik eigenlijk op te wachten. We gaan naar volksmuziek. Gewoon demmer. De diligence. Van de Salvera's. Ja. Yeah. Heel veel jaren geleden op de diligence. Vierenblumper postiljon. Amen. Amor, het leuk? Ik, ik wacht nu, waarom, waarom Waarmee ga je deze muziek nu? Dit oh. is leuk, dit is cultuur. Vraag ja, het erom. Ik vind het een soort geerdmuziek. geert wil dus? jou Een geerdmuziek. Ambassadeur. Meisjes richten hun blikken naar de religie Die van hen omwiel. Lucky boy, ook leuk dat je de band lief is Lin, ja, uh, Guus is hier dan. Druid, je kan ook bellen, Els, leuk, Burga, Bibep, hartstikke leuk, Sesam, Storm, Sunset en Zem, ik hou van jullie. Ja. ja, ik moet wel even op de mond ja, ja dankjewel voor allemaal. Ja, dank je wel, kus. <laughs> Jij noemde mij vorige keer Exotica. Karel. Jij? Jij zei, het maakt niet uit, je heet eigenlijk Karel, zei je ja, tegen mij. Nou. nou, ik heb een heel leuk liedje uit de jaren vijftig. Nee, Karel. Exotica. Ja. Elke keer als met de rode haren, met die zwarte bril. Dames en heren, volksmuziek vanavond. Maar bovenop de kast schrik ik met de pleuris en ik roep al vast. Nee, Karel, nee, Karel niet. Vandaag, nee, Karel, nee, al wil je nog zo graag. Er zijn van die dagen, en daar kan de kip niet velen. Ga maar lief verschaken met intellectuele.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 Nee, Karel, nee, Karel, niet vandaag. Nee, Karel, nee, al wil je nog zo graag. Ik moet nog veertien knopen aan mijn dus Dat is een cabaret programma, je jodel-jodelplaatje jodel, draaien. Deel jodel, jodel-jodelplaatje maar hey. dat is nog de lang. Want die kleinigheden maken zo'n verschil Het doen niet dan tenslotte Tegenwoordig zijn die zwarte brillen weer in, hè? Dan je... ik maar één ding, zo. ongeluk uit dit Wie? Wie dan? En nee, Karel, nee, Karel, niet, Nee, Karel, nee, al wil je zo graag We zijn van dat Ja, Elsie, de wijn is het. Dames en heren, Elsje de Wijn. Dat was nee, Karel. Nee, Karel, niet vandaag. Ondertussen draaien we op de achtergrond. Nee, ja, nee, nee, nee. Op de achtergrond. Nee, nee, nee, nee. Ja, uh, ja, nee. Jean Het is gewoon wel even belangrijk dat er gewoon mensen weten dat ze nog uh, kunnen bellen. En, en Storm, bijvoorbeeld, die, die, die, die zit op de eerste rij om te willen bellen, maar hij durft niet, of zij durft niet, of jullie durven niet. En, en, en dus lijkt het me wel erg leuk. Als ik bijvoorbeeld een Storm zou bellen, of uh, Lucky Boy, of Bib. Of, uh, of Kimberly. Of uh, dame Els, of, of uh, Storm. Ja, Els, wel ook gezellig. Names nou, het enige wat u hoeft te doen, u gaat naar uw Skype en u vult in studio beeld straat met een T. Beeld met een T. Uh, van de beeld, van het weer. Nee, en... hey, maar heeft Dirk Tech niet een speciaal verzoekje van die, van die Smit? Ja, Dirk Tech, heb jij nog een speciaal verzoekje voor Jan Smit was het. Voor Jan Smit. We horen het graag. En anders kun je altijd lid worden van... Nou, je kan sowieso altijd bellen. Want er moeten mensen moeten daar wel zitten. En dan kun je ze niet lid worden. En, en dat moet je dan allemaal... Ja, maar mensen Ik kunnen... heb hier gelukkig een agenda. Mensen kunnen lid worden van Studio Beeldstraat of Facebook. En dan kunnen ze een fysiekje of een verzoekje als ze het raden invullen. Studio Beeldstraat, beeld met een T... Beeld B-I-L van Bill met een t erachter, beeldstraat, punt, eh, niks. Dus Studio Beeldstraat op Skype, zoals de vorige ook hebben begrepen. Ja, en, en, en Alex, die kan ook nog bellen bijvoorbeeld. Maar Alex gaat gelijk weer weg. Oh, die is weg. Maar. Dat is wel weer jammer. Je moet wel wat doen om je gasten een beetje te amuseren en vast te houden. Alex, waarom blijf je niet gezellig? We hebben de volgende chatters, dames en heren, als u luistert. Zie je die je Jantje Smit wel? Dat hij nog zo'n kinderstemmetje had. Mijn lieve oma. Die ken je nog wel, denk ik, hè? Dames en heren, we zitten op de chat. www.ridderradio.com www.ridderradio.com U kunt chatten en luisteren. Zoals Lucky Boy. Zoals ja. Zoals Kimberly, zoals Zem, zoals Sesam en Storm en Studio en Sunset en Guus en Druid en Dirk Tech en Dame Els en Burger en Bebep en Anna, Anna, ik hou van je. En Lin. en natuurlijk Dred Red en Siepje, oh ik hou zoveel van je Anna, oh, die wil ze weten. Dat hey, ik... nou, hé, eh, uh, hallo, eh. Uh. Wat? Ik begrijp het nou even helemaal niet meer. Wat is er? Ik hoor een tringeltje. Ja, dat klopt. Dat waren oude opnames van mij. Die wilde okay. ik even laten horen. Nou, mooi. Dankjewel. Geweldig. En kunnen we er nou eens over praten? Waarover? Nou, Over die oude opnames. Ja, ik zoek een, een video achter Hi-Aid afspeler of camera. Waar ik oude Hi-Aid bandjes mee kan afspelen. Want ik heb heel veel opnames van mensen die er niet meer zijn inmiddels. En die zou ik graag terug willen zien. En Onder andere staat ook mijn oom op. En mijn oom was een zeer goede kopiëren, En um, hij heeft heel veel groot werk gekopieerd. Voor onder andere voor liefhebbers van de grote werken. Maar hij heeft ook de eerste prijs gewonnen destijds... bij het Frans Hals Museum in Haarlem. Wegens jong talent. Zo goed was hij dus. is dus niet om te bluffen of zo, maar... Het, ja, was het is wel een beetje bluffen. Het is een beetje bluffen, oké. Okay. Maar het was wel zo, dus ik kan er niet onderuit. Maar, eh, dames en heren, waar waren we gebleven? Oh, ik hoor hier wat. Nou ja, je, je was in ieder geval uh, bezig over die... High-eat ding moet je hebben, want je hebt alleen maar oude zooi. Ik heb geen oude zooi. Ah, nou toch eens op, ik heb hier prachtig. Ik zou me niet zeggen wat ik net doorkrijg. Nou is maar goed ook. Nee, lijkt me niet verstandig wat ik net aan de boodschap doorkrijg. Nee? Nee, lijkt me niet handig. Oké. Okay. Wat ben je nou allemaal aan het doen? Ik krijg de boodschap neuken door. Oké. Okay. Wil je neuken? Nou, nee, laat maar. Doet er niet dat um. Die boodschap krijg jij gewoon zo door. Ja. Het is echt, dames en heren, het, het, het, dit is het moment dat we even overschakelen van een, een, een programma wat lijkt nergens over te gaan naar het spirituele tijdstip. Van Albert Diderot de Lapierre. En hij krijgt boodschappen binnen. Dus je kan allemaal bellen en allemaal op de chat dingen vragen. Want Albert Diderot krijgt boodschappen door. Dus als je het echt wil weten. Er zijn entiteiten! Er zijn entiteiten! Er zijn entiteiten! Dames en heren, entiteiten! Via IVP. Ja. Uh -huh. ja, nee, dat was een grapje hoor, directech. Um, ja, um, ik krijg dus. Um, ik zal even laten horen. Dit is leukere muziek. Ja, dit is leuker. <laughs> Mijn oom had een uh, pianola en duo art en het duoart was erom bekend dat hij dus niet alleen de muziek speelde, maar ook de, de nuances kon inbrengen. Je had Avelion en je had Steinway. En hij had een Avelion van uh, Londen, uh, Wuppel weet ik het. Nou, en daar zijn deze Nou, Ik zoek dus een, een hi eet afspeler of een camera waarmee ik die bandjes van mijn tante en mijn oom... ...weer even een andere mensen waarvan ik hield... ...weer kan afspelen. Zodat ik dat ook weer om kan zetten in muziek. Als iemand een high eat uh, camera heeft... ...die nog uh, goed kan afspelen... ...daar gaat het alleen om. Zou ik het graag even willen weten... ...en als je mijn adres niet kan vinden... ...via Studio Beeldstraat of Facebook... ...kun je altijd even Guus contacteren... ...op Oh! Uh, ik krijg telefoon. Hey, nou, hallo? Hallo? Hallo, daar ben ik. Hier. Hey. Ja, waarom? Ik, ik wil even een algemene oproep doen in de chat. Oh, wat wil je doen? Kun je iets harder praten? Ik kon je heel zachter. Waar, waarom belt nou niemand? Zit er godverdomme meer op te Nou, niet zo de de vloeken, vloeken. niet zo vloeken. Ik ben rooms-katholiek te pakken. Oh, okay. mag het, ja. Nog een me. Maar, ik laat je Waarom je zweet, belt hoor. er nog niemand? Huh? Waarom belt er nog niemand? Geen idee. Ja, ik, vind het echt, ik vind het echt idioot. kan je iets harder praten, want je komt heel zacht door. Nee, dat is echt niet zo. Oh. Nou, ik ben idioot, zeg ik. Hè? Huh? Ja, dat oh. nog niemand belt. Oh. Ik... Als je die kop er nog van afzet, dan hoor je hem gewoon praten. Huh? Oké. Okay. Ja, ja, ik weet het wat... ook niet, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh -uh, uh, Zem. Ja, Zem. Ik weet het ook niet. Nou ja, goed. Oké. Okay. Ja, ik wil alleen even aan alle mensen een oproep doen. van Jullie kunnen nu inbellen en dan kunnen jullie praten. En dan kunnen jullie het programma helpen om nog, nog hoger niveau te komen dan het al is. Kijk, dat is de spirit. Yep. Is niet al genoeg dan? <s> nee, nee. Het... Uh... Het kan altijd hoger. Verbetering is altijd hoger. Ik wou net zeggen. Binnenkort willen we onze neus kunnen pulken. <lacht> Hoor je net? Nee, ik heb niet goed gehoord, want ik krijg een storing op die dat oortje, dat werkt niet goed hier. Gus zegt binnenkort. Nee, nee, Nee, kom op. Wat zei ik nou net? Hé, hey, maar Guus, uh, alvast gefeliciteerd jongen. Met je Abraham uh, verjaardag straks. Ja, maar, maar, maar ik, uh, ik, ik maak me wel een beetje zorgen. Waar gehoord, Nou, over de, kwam, wat me dan gaat overkomen en zo. Abraham zien en zo. Daar heb ik helemaal geen zin in. Ah, hoe je niet bang van zijn joh. Maar, maar, maar hoe ziet hij eruit? Ja, dat weet ik niet. Ik ben nog niet zo ver, hè? Nee, ja, maar als ik hem gewoon uh, tegenkom, ik weet niet eens of ik hem herken. Ja, nou, hij heeft in ieder geval geen size bij zich. Oké. Okay. Dus ik kan hem gewoon een hand geven en zeggen... Hey, Goeiedag of Ja, je ja, kunt hem gewoon de hand ik geven om hem ergens bang voor te zijn, joh. Echt niet. Hoef je er niet bang voor te zijn. Oké. Okay. Nou, dat, dat stelt dus dat me op... weer heel erg gerust. Ja, maar het is een mijlpaal. Maar, maar zou je misschien... Het een mijlpaal. Ja. Een halve eeuw. Oud. Ja, ja. Het is echt oud. Ja. En weer een jaar dichter bij je pensioen. D dat is ook waar. Ja. Dus alle zie ik ook, ook tegen... tegenop. Tegen je pensioen? Ja. Waarom? Kijk ineens meer geld. Ik zou niet weten wat ik daarmee moet. Nou ja, ik wil je mijn banknummer maar geven. <laughs> oké, okay, dat uh, dat kan. Uh, maar ik, dat je... ook, ik wil jou helpen, hoor. Uh, je je, je, je kan. Best, me... Ja, bankrekeningnummers zijn altijd goed, maar dat moet je volgens mij niet in het openbaar doen. Nee, oké, okay, maar dan moeten we een keer uh, even uh, de mail, ja precies, en uh, en wat pincodes uitwisselen. Je kunt altijd storten, je mag me ook wachten op je bankrekening, ik ben, ik, ik doe alles voor mijn vrienden, echt. Oké. Okay. Dus, dat is helemaal geen enkel probleem. Dus als jij, als jij je bezwaard voelt door uh, extra inkomsten, dan ben ik gaande bereid je daar af te gaan. <lacht> kijk, kijk, zulke vrienden, zulke vrienden zoek ik nou. <lacht> kijk, of, denk, of denk je nou van, met zulke vrienden heb ik geen vijanden meer nodig. <lacht> Hé, hey, maar... Hey, maar, maar uh, <laughs> Hij is wel je... erg geïnteresseerd in één keer. ik ben, ben gelijk ontzettend geïnteresseerd. want Mag ik uh, ook een beetje meer. Actie... Ja, als ik geld ruik, dan uh, heb je een volle aandacht, oh, Oké, okay, nou, dank je. Dan. Ik, ik heb een idee. Uh, misschien zou jij uh, uh, toch iedereen nog eens even kunnen oproepen om toch te bellen vooral. Ja, uh, Beste checkers, En dan ga ik even iedereen afzieten. Ah... Uh, Dreadred, Alma, B-Tank, Burgertame, Els, Dirtank, Druid, Druid, Guus, ja uh, daar ben je zelf, uh, Jaap, Kipperli, maar die reageert nergens op, volgens mij is die ergens mee bezig, wat we niet willen weten. Minder, <laughs> uh, Marta, Sesamzaad, Storm, Studio <laughs> zelf. Sunset en mijzelf, oh. ik wil jullie graag oproepen om toch vooral, vooral te reageren en een keer te praten. In het gezellige programma van Studio Beeldstraat met Albert Diderot de la Pierre. Dankjewel! Haha, wat lief! Het spoedige mededinging bereikt! Ontzettend goed! Dankjewel! Dat is leuk, ja. Nou, ik ga ophangen, want anders kan niemand erdoor komen. Ik denk dat er nog heel veel mensen gaan bellen. Ik kan niet anders Oké. Hoi! Huh? Uh, het uh, ja, dames en heren, het Skype-adres dat is uh, Studio Beeldstraat met een T beeld van de beeld van het weer, weet u wel? Kunt u gewoon op Skype hier intikken en dan vindt u het. <laughs> Hij is nog? Het dat het niet weg was. En dan, uh, kunt u dat? Uh, of u graag wil bellen, er zijn nog uh, precies, zijn uh, nog 18 minuten heeft u de tijd om in te bellen in dit fantastische programma. Dus stel ons niet teleur en bel vooral in. En blijf niet uh, passief op die chat aanwezig, want dat, uh, daar heb ik echt wel onze schrijfhekel aan. Als die mensen een beetje op te lezen als ze stelt, ik die op ik chat niet, ik lezen niet, ik weet niet, ik weet niet, ik weet ik een niet, ik weet om het zo graag? ik weet niet, ik weet niet, ja, omdat ik wil dat dit programma op een nog hoger niveau komt. En waarom dan? Zover, ja, zodat het bovenmenselijk wordt. Dat wil ik helemaal niet. Ja, maar jij, jij hebt niks te willen. Dat oh. ik. Eh. Uh, je, je, je kent me nog niet, schat. Nee, dat komt kende ik je maar. Ja, oh. ja. Kom Dat weer een keer naar de, de, de uitzending. Thanks. als ja, ziet er leuk zijn uit. Mag zijn, heb ik al eerlijk gezegd, dan ben ik gale bereid om in de uitzending te komen. Oké. Okay. Hey, er zit iemand op de lijn. Ik ga je ophangen en iemand wil spreken. Oké, lieverd. Oké, doei. Hallo? Hallo, je spreekt met Bibet. Hey, Hé, wat leuk dat je ook ze yeah. belt. Wat leuk, hallo. Le Welkom Hi. bij de studio Beeldstraat. Hoi, leuk. Ja. Leuk, ik ken jouw stem natuurlijk wel, maar jij mijn stem niet. Nee, nee, ik weet, ik weet wel dat je hele mooie dingen zegt op, uh, op Facebook, dat weet ik wel. Ja, dankjewel. Ja. Fijn dat je ervan geniet. Ja, echt heel erg, ja. Maar ben ik al in de uitzending? Ja, je bent heb, er nu. Hebben heb we Deventer aan de lijn? Deventer, hoor ik. Moet ik wel even uh, rekening mee houden, hè? <laughs> je zit rechtstreeks in de uitzending, Biebep. Oké, okay, prima. Ik hoor ik van heb, de, Van uh, Gus ja? hoor ik. Hebben we Deventer aan de lijn, klopt dat? Klopt, ja. Ja. Nou, dan he, daar ken ik je stem ook nog. <laughs> Oh ja? Toevallig, Wat kan ja. kan dan? Wel? <laughs> ja, omdat er toevallig er is ook nog een, een andere radiozender waar ik wel eens stiekem naar luister. Ja, ja, ja een, Radio uh, van, van een, Ja, Radio Merlijn, ja. Een hele leuk programma rond een keukentafel. Ja, klopt. Rond de tafel. Ja. The Knights of the Round Table. Ja, nou, het klinkt meer als een gezellig keukentafelgesprek. Ja, dat is ook eigenlijk een beetje de bedoeling. Kijk. Oorspronkelijk hadden we eigenlijk uh, ook nog... Uh, ...gasten erbij gewild... ...maar dat werd toch wel al te chaotisch. Dus net zoals je dus. uh, met, met vier uh. mensen en gasten... ...en dat, uh, dat, wordt dat is toch wel... Wat terug, ...iets wat dan. meer uh, professionaliteit nodig... ...om dat uh, goed te coördineren. Dus uh, dat uh, hebben we afge afgeblazen destijds. Maar dit is ook al behoorlijk zo, hè? Met z'n vieren. Ik zag uh, hele leuke foto's van jou op Facebook. Ja, vandaag. ja. ja ja hartstikke geil uh, ja ik heb mijn uh, profielfoto weer veranderd en ja. uh, uh, dat vond ik wel leuk maar daar was ik op een gegeven moment zo mee bezig dat ik een broodje wat ik in de oven had gezet uh, <laughs> en heel kreeg, ja. <laughs> dat had echt enorme gevolgen want uh, de keuken was helemaal nou ja zwart niet maar wel vol met prook. de buurvrouw kwam kijken wat er aan de hand was <laughs> Dus ik moest de deuren tegen elkaar openzetten. En vervolgens uh, hakte ik nog steeds die afschuwelijke lucht. Vreselijk, hè? Weet je hoe je dat ja, snel en... weg kunt krijgen, trouwens? Nou, dat is heel lastig. Ik ben daarna met Salie gaan branden. Om wij, te kijken of ik nee. Salie kon laten overheersen. En uh, het was namelijk een, een broodje van, gemaakt van hennepzaad en oh, ei. Zo. En een wijnzaad en uh, haverboot. Uh, Blokken. Maar uh, ja, iets stond daar enorm van. Ik hoop voor Guus dat het niet de hennappzaad is, maar uh, iets stond daar vreselijk van. Ik nee, kan ik niet zijn heerlijk, echt waar. Ja, maar niet als ze verbrand zijn. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Dat, dat, dat ruikt echt, ja, dat stinkt echt inderdaad. Daar heb je wel gelijk in. Mag ik een tip ja, geven? Het mee. Mag ik een tip okay. geven voor de volgende keer? Nou? Het is, is mij ook wel eens overkomen. Ik heb van de week met Kim nog gehad. En uh, het beste is dan... Uh, is de combi uh, oven met magnetron of een gewone oven? Ja, dat was een combi magnetron over. Ja. Als je nou een beetje uh, Dubro, zeg maar... of wat dan ook, of drift, in een kommetje doet... met wat water... Ja? dan zet je hem erin... en dan zet je hem 4, 5 minuten op magnetron... en dan komt dat vocht met dat antifetmiddel... Het komt binnen alle delen door de, door de waaier die erin zit. En dan kun je het zo weghalen. En dan uh, heb je geen lucht meer de volgende keer. oh dat is wel een hele goede tip. ja kijk Want het overkomt me niet zo vaak, moet ik zeggen. Maar... Nee, maar het, ja, ja, dat... het kan iedereen een keer gebeuren. Ik bedoel, dat, uh, ja. Ja, dat is niet Ja, zo... dat Facebook maak je ook helemaal... Uh, <laughs> he? Dat haalt je helemaal van je... Van je apropos. Apropos, natuurlijk. <laughs> <hè>? Dus... Uh... <laughs> Hé, hey, wat leuk, ja. Nou, joh. leuk, uh, yeah. leuk om in de uitzending te zijn. Dat heb ik eigenlijk nog nooit meegemaakt in mijn leven. Nou, ik, ja. heb... <laughs> ik hoop niet dat jij dus... hier in mijn uitzending zat. <laughs> nou, kun jij misschien op een keer bij mij de uitzending. Uh, ja, dat lijkt me hartstikke ja. leuk, ja. Moeten we een keer afspreken. Maar wij hebben eigenlijk dat nog niet, dus we hebben nog geen Skype in geregeld. Nou, ik doe het via mijn mobiele telefoon. En daar heb ik zo'n ja. uh, audiokabeltje aan. En dat mm -hmm. audiokabeltje heb ik aan mijn mix, uh, mijn mengpaneel uh, gedaan en dan gaat het heel goed. Want dan kun je okay. via... Dan kun je dus via nou... maar even een klein protocolletje uh, van maken ofzo? Ja, dat ga ik doen voor je. Oké. Okay. Want je kunt dan gewoon... Nou, maar... Ja? Oh, sorry. Ja. De luisteraars horen jou dan gewoon via de normale microfoon. Um, ja. um, da, en zo jou, zeg maar, via de lijn in, zeg maar, dus heel duidelijk, zonder dat er vorming uh, bij komt. Oh, dat is wel mooi. Ja. Ik hoor nu steeds iemand uh, praten op de achtergrond, maar uh, ik weet niet wat dat is. Ik denk dat het kan komt we? omdat je je radio-uitzending aan hebt. Want als je je radio-uitzending uitzet, dan zit er een vertraging in, dan hoor je de achtergrond niet. Dan hoor je alleen ons. Nee, maar dan hoor ik jou ook niet meer. Oh, de radio uitzetten. De nee. uitzending alleen. niet het, Uitzetten. Het, ja, ja. En dan hoor je dus niet het uh, geluid. Want Kijk, als ik iets zeg... dan moet het via de, de moderators... zeg maar, via de, de, de mensen die de zendmachtering uh, hebben... dan wordt het ja. eerst in de computer gezet... en dan van de computer gaat het pas naar de mensen thuis. En daar zit een vertraging in. Snap je? Oh, Oké, okay. ja. Dat, dus, dat hoor ik straks al met... Uh, ja, pas dat geloof ik. Hè? Ja, ja, ja. Nou, ik uh, ik wil natuurlijk niet anderen uh, van het televisie. <laughs> <laughs> en uh, ik, uh, ik heb nog wel een heel klein gedichtje Zal ik dat nog voorlezen? Dat mag, uiteraard. En dat is een uh, gedicht dat wil ik eigenlijk ook een beetje voor Guus verjaardag. Oké, okay, mooi. En ook alvast van harte gefeliciteerd. Dankjewel je hoort het, Nou, het gedicht is van, uh, van Ida Gerhard. Ja. En het heet Maart, dus dat is heel toepasselijk. Mm -hmm. En het is een lente, klein lentegedicht. Oké. Okay. En uh, Dan ga ik nu uh, beginnen. Oh, We het graag. Oké. Okay. Van waar ik stond, zag ik twee vissen gaan. De snelle stroom met wendingen trotseren. ...en bij een woud van waterplanten keren... ...met waaierende vinnen waakzaam staan. Toen raakten ze elkander even aan... ...een lichte schok... ...naderen en afweren. Het rommelde... ...met zwarte regensperen... ...met stijgend licht... brak zich het voorjaar baan. Prachtig. Is... Oké. Okay. Wat zou je zeggen? Nee, ja, dat, dat ik nu uh, weer ga stoppen. Okay. En uh, ook wel nog andere mensen. Ontzettend fijn even je aan de telefoon gehad te hebben. Ja, dat was deep zijt. En uh, nou, tot de volgende keer. En uh, hele fijne verjaardag gewenst. En, Dankjewel. Uh, fijn weekend allemaal. En heel okay. veel liefde. en nou, Insgelijks. Dank je Wiebeth voor de ja, bijdrage. Hartstikke lief. Oké. Okay. Oké, okay, mooie, mooie dag morgen. Doei. Doei. Dankjewel. Doeg. Doei. Nou, is dat leuk? Is dat leuk? Is dat leuk? Wiebep heeft aan gebeld. Dames en heren, u kunt... Uh... Ja, het, het wer... Je gelooft nog steeds niet dat het werkt. Hè? Maar jij dacht dat Sam dat ik dat ook was. En je, je dacht net Jaap dat ik dat was. Je, je dacht net hup, dat Kim belde dat ik dat was. Daarna dacht je dat je een, een zekere rat aan de telefoon had. Dan dacht je ook weer dat ik het was. Maar nu heb je een keer gezien, dit kan ik niet. Deze stem heb ik niet in huis. Nee. Dus nu, geloof ik je dat Ik hoor ontzettend... Oh, er komt weer. Er komt iemand online, dames en heren. Net nog voor de uitzending uit is. Hallo. Met wie spreek ik... Eén goede avond. Hallo. Hallo, hallo. Welkom op Studio Wildstraat op ridderadio.com. Een hartstikke goede avond met een fantastische en altijd doorluisterende iemand. Oké, okay, je bent een stille luisteraar, begrijp ik. Nee, ik ben Sesam. Oh, Sesam, van de chat. Hoi, ja. hey, welkom. Ja, Hoi. tuurlijk. Ik kreeg net een oproep dat ik moest bellen. Oh, ja. Oh ja, ja van, hoe uh, heet die, uh, Ik vind Sam. het geweldig oh, eigenlijk dat je belt. Zem, die gaf mij de opdracht, ik moest. En als hij zegt <laughs> dat ik iets moet doen, moet ik dat doen. Dat vind ik heel braaf. <laughs> hij is ook heel braaf. <laughs> Oké. Okay. Hoe gaat hij, zei Sam? Gaat goed, dank u. En, uh, nou, vertel eens. Uh, je luistert... Nou, naar... ik moet altijd bijkomen. Ik luister altijd het laatste kwartiertje van tevoren, maar dat stoort toch al erg. Oh, vertel. Ja, nee, daar wil ik verder niet over uitweiden. Net als uh, Sam, als, als, um, dat doe ik niet. Ik vind het zo'n verschil. Het is eerst dat allemaal stil, stil, stil. Mm -hmm. En dan kom jij. En dan ben ik weer helemaal blij. Daar ga je ook uit hm. je terug? Ik, ik hoor je twee... Uh, het gaat Guus. helemaal goed. Oh, het gaat goed, oké. Okay. Uh, je hoort mij, dan ben je helemaal blij. Hoezo? Nou, omdat het van tevoren allemaal zo stil is. Allemaal zo ernstig. Hoezo? En bij jou komt de luim terug. De, de luim? Wat bedoel je met de luim? Ja, de vrolijke uh, luim. Oh, oké. Okay. Ja. Maar, maar, maar bedoel je dat je, je dan ontspant of zo? Compleet uh? relaxed. Echt waar? Ja. <laughs> ik kreeg het dan. De, de, de vaardiën met vuur trek ik dan ah. uit ook. Hoe kan ik meer. <laughs> <laughs> ja, dan kan ik straks kan ik weer in mijn lachen. Dat 12 nee, uur past die kat ik had die lachen. <laughs> hey, maar dat klopt maar... ook door Zem, hoor. Oké, okay, maar luister je ook naar andere programma's van Ridder Radio, zoals N Nelly en Guus? mag Gruus. ik die van mijn dokter. Van je dochter? Dokter, huisarts. Hoezo mag je dat niet? Het is te duur, hè? Infusie, die kost een hoop geld. <laughs> Wat heb ik hier aan mijn lijn <laughs> <laughs> nou, iemand die uh, problemen probleem heeft met infusie die een hoop geld kosten, Toch? Je moet ook voor rust, hebben. wel. Maar, maar, maar, maar je, je krijgt, door dit programma krijg je wel een beetje rust? Jazeker wel. Maar oh, dat vind ik heel mooi. Ik, ik ga even iets doen wat ik normaal nooit doe, maar... Dus, ja, dat doen veel mensen als ik er ben. Doen er doen heel veel mensen allemaal dingen die ze anders nooit doen. Oh, dat is op zich wel mooi, maar ik, ik weet dat, dat is Al niet mooi. Ik weet dat Albert een reclame heeft uh, over mij. En, uh, nou, dat wil ik, ik liever niet horen, want ik, ik heb er liever alleen Albert. Want <laughs> daar word ik helemaal rustig van. Oké. Okay. Ik had die voor jou erin gelast, maar ik kan hem niet meer maar, vinden. Ik, ik, ik... Ja, dat bedoel ik, maar alles gaat verkeerd als ik kom. Maar ik, ik kan je niet... Als ik ergens ben met mijn piano, is daarna de piano vals. Hé? Yeah? piano? Nee, maak nee. maakt ze vals. Ja, als ze naar kijken, is het piano valt. Ik ken iemand die heeft een elektronische piano en die is nou compleet ontregeld. Hoe gaat <lacht> dat nou? Vraag me niet hoe het kan. <lacht> nee, ik kijk ook. Ik heb een keer een kerel een <lacht> hand gegeven. die wil nou vrouw, nou snap ik ook niet. Oh, wat? is <lacht> Sorry, ja... Uh, je ja, uh, moet dus thuis altijd in verband zitten en, en, en aan de infuus. <laughs> en dan ben ik altijd blij dat u er weer bent. Maar, maar, maar, maar met twee uurtjes in de week. Ik wil meer zendtijd van u. Nou, <laughs> dat ligt niet aan mij, sorry. Op therapeutische puti, puti, basis. <laughs> um, ja, maar uh, dan kan het in, schieken voor ons. Li Lieve Samson, zit je nu niet een beetje te overdrijven. Wat? Samson, sammen, weet ik <laughs> het. Uh, is nu een beetje overdreven uh, nu, dat ik, ik? dat ja, dat ik jouw zendtijd er komen. Ja, ik zit jouw zendtijd vol te uh... maken dat vind jij toch makkelijk ik ja. doe het voor u ik <laughs> doe het voor u, In opdracht ja. van ik Een opdracht van ben je uh, masochistisch? Uh... masso, wat? masochistisch? nee, die... uh, nee en ook niet biologisch en zo ook niet. Ik eet oh. je gewoon beesten. We hebben nog vier minuten. Dus wat, wat, wat eet ja, je van, van de beesten nog? allemaal? Dirkje. Hé. Hey. Gegroeit. Beetje gegroet? Je heet Albert. Ja, weet ik. Ik ken je anders. Oh, oh, oh. Ik zie nu allemaal vraagtekens boven Albert zijn hoofd rijzen. Dat oh, zijn uh, rooie vraagtekens, dat weet ik. <laughs> Oké. Okay. Nou, um, Sesam, ik ga er gewoon over nadenken. Ja, je belt me maar. hè? Ja. Ik kan ook al. Oh ja, ik heb nou je... Oké, okay, nee, ik heb nou je Skype. Oké, okay. ik ga je wel oh, van de, de week. Ja, en uh, aanstaande maandag mijn datingprogramma, hè? Nou, moet ik er ook nog bij doen? Ja, graag. <laughs> Hey mensen, succes! Dank je! En tot meer. Tot meer. dank je! Hoi! Goedjes! Hallo! Oh, ik weet volgens mij wie het is! Volgens mij door wie het is! Sens of all this home improvements. Ik me het even van like mijn home the way it was before, oh Jezus, dikke Leeel. Oh nee, hè Oh nee. Guus. Ja, ga weg. Ja ga weg. Dikke leo staat aan de deur. Laat hem maar gewoon staan. Laat hem maar gewoon staan. Ja. Oh, hallo je, ik al helemaal niet binnenkomen. Hè? Nee, dat mag niet. Jouw wel gewoon op de dom gekomen! Maar het is toch wel eh. Uh... Ja, eh, uh, Dirk, uh, deze sirenes die waren niet bij jou in de buurt hoor. Dames en heren, we zijn aan het einde gekomen van Studio Beeldstraat. Twee uurtjes per week, ik weet het is weinig, maar voor mij is het al heel veel, moet ik zeggen. Dat je überhaupt die twee uurtjes kan vrijmaken in jouw drukke staan. <laughs> Als schilder. Ja. Ik wil een speciale groeten doen aan Guus. Die is zo jaar. Dus de doet, doet, doet aan... Uh, iedereen die het nu luistert... En, uh, en alle andere mensen die het nog gaan luisteren. Dames en heren, ik noem nog even... Alle chatters op. Heel snel. CPR. Dreadread. Anna. b Burger. Dame Els. Dere Tech. Guus. Ja. Kimberly. Lin. Lucky Boy. Marta. Sesam. Storm. Studiobeeld. Beeld. Wenk zelf op, natuurlijk. Sunset en Zam en de rest, alle stille luisteraars bedankt voor het luisteren, heel erg leuk. Um, onbekende persoon wie ik denk dat, ik je, dat je bent, um, heel hartelijk bedankt voor het bellen. Zem ook, en Lucky Boy, hartstikke leuk. Ik heb je nooit eerder gezien, dus heel leuk dat je er was, Lucky Boy. En, uh, nou, Guus was er weer, en ik zou zeggen, mensen uit de kroeg, ook leuk dat je mee hebt geluisterd. En ik zou zeggen, um, um, ja, um, ja, kom vooral een keer in de studio. Heel leuk. Doei! I'm a big